Subaru, safe, fun, tough. Wow, zeg, drie over zes. Goedemorgen Kim. Heel goedemorgen. En goedemorgen Charlotte. Maar goedemorgen. Goedemorgen lieve luisteraar allemaal. Ja, het is echt wel de week van de prijzen. We hebben ja. de gouden kazen gehad, de kastaar dit weekend en nu de Mias. Vijf, vijf Mias. Hoe van die pommeling Thijs? Ja, goed, hè? Maar ja, waanzin. Hoe straalden ze? Bo, ik heb nog een belangrijke vraag voor jou.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 Die heeft dat ook ooit nog gepresenteerd, die Natalia. Weet je ja, dat nog? Nee, dat weet ik niet meer. Ja, een paar jaar geleden met Sam de Bruin. is geleden, ja. Ja, ik denk wel oh, een jaar of tien, twaalf geleden of zo. dat nee, is te lang geleden. Ja, dat was een dingetje, nooit. Maar bo, lieve luisteraar, ik zou jou natuurlijk elke dag een prijs willen geven. Maar wie zou jij zijn prijs willen geven? Denk eens na. Nou. Ik het wel een paar mensen. Nou ja, deel het zo meteen even. Ook in de app van Radio 2. Deel hem nu. Wie moet er vandaag eens een prijs winnen? Het is vier over zes. Goedemorgen. Een rare sloeber, maar wat een goede muziek heeft hij gemaakt. Michael Jackson en Beat It en Oh. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Nine, Minstens even goed om te dansen. Gustav. is wat what you told me when I was ready. een prachtige versie van goede Morgen gespeeld heeft. Gisteren Kodemias heeft geen geen prijzen gewonnen. Dat is een beetje jammerij. Ja, hij had toch vier nominaties? niet? Ja, maar dus ja, in de doorbraak kon hij nog net gewonnen hebben... Ja. Dat heeft heeft Aaron Blomhaert het gewonnen? Ja. zeer terecht. Ook goed. Ja. Vandaag 25 januari, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Pommelien Thijs vijf mia's gewonnen heeft. Ze is de, ik hoop dat ze nog wakker is. Straks komt ze naar de show, ben zeer benieuwd. Een beetje wolken vandaag, daar moet je wel bij nemen. Maar het is ook gedichtendag vandaag. Mm -hmm. ja, dus als je mooie poëzie wil maken, het is het moment. Maar vooral, wie zou jij een mooie prijs willen geven? Er kwamen wel een paar mensen binnen. Onder andere bijvoorbeeld mijn vrouw. Als ze aan het luisteren is, Amai. Ja? Zou die een grote prijs willen geven? Wauw, zo lief. Ja, onze zoon Lex, die, die slaapt een beetje moeilijk de laatste tijd. En als ik ga, dan begint hij gewoon te brooden. Zegt hij van: ga weg, wieg, Satan. <laughs> Alleen Satan zegt hem niet. <laughs> maar zij gaat dan altijd en dan, dan troostte hem. Al is dan een beetje bang en zo. Dus euh, lieve schat, als je luistert, toch een prijs. Serge de Mul uit Bilzen. Goedemorgen, Serge. Goedemorgen, morgen, morgen. morgen. Goedemorgen. <laughs> meteen vrolijk welke, wie moet welke prijs krijgen Serge uh, Radio 2 Thank you. en vertel waarom uh, ik heb ja, ik kreeg vroeger, vroeger met de camion, uh -huh. en bij mij stond altijd Radio 2 op ook voor de files en bij Radio 2 is dat... Ja, die, die, die, ja dat altijd perfect. Altijd. En wel, Maar kijk, je zegt daar zoiets. van op dit moment en... is het heel rustig. Maar Mona van het verkeer die leest ja. dat op zo'n intens, mooie, goede manier voor. Die zou je toch sowieso een mia ja. geven, hè? Uh, aan, aan, aan, aan iedereen van Radio 2. Iedereen. Aan, We krijgen allemaal een stukje. Dat is mooi. Dankjewel, je Serge. Ja. Heel fijne ja. ochtend. Geniet van de dag, man. Thank you. ...Symphony van de Verve. Goedemorgen. Rikske en Fikske. Ken je die nog? Wie dat? de Rikske en Fikske. Daar gaan we het straks over hebben. Cirque du Soleil komt terug naar Antwerpen met OVO. Een duik in de kleurrijke wereld van krioelende insecten. Een onophoudelijke rush van energie en adembenemende acrobatie. Laat je verbazen door OVO van Cirque du Soleil Van woensdag 13 tot zondag 17 maart in de Lotto Arena Tickets en info via circdesoleil.com OVO Samen met Radio 2 Tot 31 januari geniet u bij Ford van spectaculaire saloncondities Afspraak bij een Fordverdeler of op Ford.be Ford, Ford.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 Extra korting op een selectie reeds afgeprijsde artikelen. Amai. Voorwaarden in de winkel en op ino.be. voor ino, for you. Goedemorgen het is intussen 19 over 6. Welkom bij Goedemorgenmorgen. Ja, vanmorgen toch even geschrokken, want rikske en Fikske, Ik denk dat die al weg waren, maar ja, die stonden ooit in het schooltijdschrift de Zonne en dat tijdschrift. Dat verdwijnt vanaf volgend jaar, vanaf volgend schooljaar. Charlotte vertel eens. Het is eigenlijk een hele groep tijdschriften. Hè? Zonneland, Zonnestraal, Zonnekind, Doremi, allemaal schooltijdschriften met verhaaltjes in strips, maar ook veel oefeningen uh -huh. uh, om thuis te maken. En je kon die boekjes via school krijgen, via een abonnement. Je was dat niet verplicht om dat te doen. Maar uh, die boekjes worden bij uitgeverij Averboden gemaakt. Die is een tijd geleden overgenomen. Um, en Zonnestraal bestaat intussen 100 jaar, maar vanaf volgend jaar hebben ze dus gezegd we gaan het niet meer maken. De verkoop ging al heel lang achteruit en misschien heeft de overname er ook iets mee te maken. En ik denk ook, ja, alles het gaat ook veel digitaler, hè? kinderen. Veel op een tablet, niet ja. meer zoveel op papier. Mm -hmm. Heb jij de boekjes nog meegemaakt? Ik heb het meegemaakt. Doremi, dat ken ik niet meer, maar zo Zonnestraal, Zonnekind. Dat, dat, ja, en ik vond dat wel heel leuke boekjes. Ik keek daar naar uit als, als mijn ouders die dan hadden gekocht. Van, ah yes, er is een nieuwe Zonnekind. Ik ja, vond dat wel leuk. De woensdag dan, dan zaten we echt te wachten. Dan deelde de meester, dat waren allemaal meesters uiteraard, deelde dat uit en dan deed je dat mee. En dan woensdagmiddag bij de frieten met mayonaise je, zag je dan zo van... Oh, een nieuwe strip van Rikske en Fixke. Had ik ook woensdag fritten met mayonaise? Ja, in mijn hoofd wel zo. Ja, mijn grootmoeder ja. regelde dat. Rikske en Fixke was ook een poppenkast. Zo'n rondrijdende poppenkast. Maar oh. ook de woensdag namiddag ging je dan ook naar de poppenkast van Rikske en Fixke. Schoon tijd. Nu moet ik toegeven, Rikske en Fixke. Ik ken andere Rikskes en Fixkes, maar die uh, niet meer. En wel, Rik'ske, Ik denk dat Rik'ske was volgens mij de jongen was. Ja. een beetje op Fili Berke van jommeke. En Fixke was een Toen zwart het, hondje. Ja. Ja, hè? Het waren ook apart de stripverhaaltjes van. Dan hebben ze een hele ding aan boekjes uitgebracht. Oh, eraf, ja. En die hadden dolle avonturen, hoor. Show. Nee, niet ja, maar meer. Het verdwijnt allemaal, lieve mensen, zo hard is de wereld. Hè. Maar kijk, de verkiezingen moeten we het nog even over hebben. Ja, sorry, maar het is iets plezant. Want ja. Er zijn ook affiches en die zijn gewoon af en toe werkelijk bar slecht. Ja. Ja, we gaan in juni stemmen en in oktober. en Het is overal vol een bak, hè, verkiezingscampagnes. En Je ziet heel veel slogans, reclame-experts die vertellen nu vanmorgen in de morgen dat ze gek worden als ze sommige slogans zien, um, omdat ze ze niet goed vinden. Bijvoorbeeld Sven Gats. Uh, die zegt, dus Brussel's minister van Begroting, ik ben Sven en ik wil gats geven voor Brussel. Ja. En de experts zeggen ook nee. te veel woordspeling. Het is niet goed. Mm. Want je moet het makkelijk houden, zeggen reclame-experts. Mensen begrijpen dat dan meteen. De slogan van Open VLD bijvoorbeeld. Tegen moeten, voor mogen zou daarom iets te ingewikkeld zijn. Als je het je ziet moet... staan, dan kan het nog. Maar als je het moet uitspreken, wat is tegen moeten? moeten Voor ja. ja. Dus het moet eigenlijk meteen duidelijk zijn wat ze willen bedoelen. Ze vinden de beste slogan van vroeger, onder meer die van Jean-Luc de Haanen: De tocht is moeilijk, de gids ervaren. Mooi. Duidelijk taal. Ja. Helder, hè? Ja, ja. Hou het simpel, natuurlijk. Ja. Oké, okay, ik daag even uit. Bedenk rust even een slogan, lieve mensen. Oh, zullen we voor de partij Goeiemorgen Morgen even een slogan bedenken? Ik weet al een goeie. Vertel. Met Van de verre Peter... Start je dag meteen beter. Oela, het, het is helder, het is duidelijk, to? mooi, ja. dat soort dingen. Deel hem gerust even in de app van Radio 2. Een goede slogan voor dit programma. Goedemorgen, morgen. Of voor een andere partij. Het mag allemaal natuurlijk. Goedemorgen.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 from the Ooit in Noorwegen en dan het jaar daarna, twintig jaar geleden, World Idol, waar een gemene jury zei: You have the voice of an angel, but you look like a hobbit. Hallo. Gemene mensen, maar wel een wereldhit. Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is half zeven, eerst Channelot. Goedemorgen. Pommelien Thijs heeft vijf Mia's gewonnen, dat zijn de jaarlijkse muziekprijzen. Ze won onder meer voor Beste Solo-artist en met Europe Veronder scoorde ze ook de hit van het jaar. Hugo Sigal won de Mia voor Vlaams Populair, Aaron Blomaert won doorbraak en Bart Peters kreeg de carrièreprijs. Het aantal meldingen van Jodenhaat in ons land is sterk gestegen. Vooral sinds in oktober het conflict tussen Israël en het Palestijnse Hamas uitbrak, worden Joden bij ons vaker aangevallen, zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Er komen tot vijf klachten per maand. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marije. In Weinigem zal de afbraak van de zogenoemde bananenbrug over het Albertkanaal niet op tijd klaar zijn. En dat zal gevolgen hebben voor de scheepvaart in de naburige sluis. Normaal moest de brug gisteravond helemaal afgebroken zijn. Maar de werkzaamheden gaan trager dan verwacht. Er blijven brokstukken vallen waardoor er extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Lilian Stinnissen van de Vlaamse Waterweg. Er liggen nog wel wat brokstukken en wat... Uh uitstekende kleinere stukken uh, richting het kanaal. Maar het kan zijn bij het, het resterende brugdeel dat die duurvaartsluis nog eens zal moeten gestremd worden. En dat was uh, initieel nog niet uh, helemaal duidelijk. En dat willen we nu afstemmen bij dat plan van aanpak, zodat we dat ook goed kunnen meegeven aan de schippers. Wanneer de sloop achter de rug is, is nog niet bekend. Er komen twee nieuwe bruggen in de plaats. Die timing komt niet in het gedrang. In de politiezone Geel laakt al meer hout zien ze meer en meer ongevallen met fietsers. Eén op de twee gewonden in het verkeer in de regio zijn nu fietsers. Het totaal aantal verkeersongevallen daalt, maar het aantal zwaargewonde fietsers stijgt. En dat komt omdat steeds meer mensen de fiets nemen. Het fietsverkeer is ook heel divers ...met snellere speeds, pedelecs ped en elektrische fietsen... ...en soms botsen fietsers ook op elkaar. Korpschef Dirk van Aerschot van de politiezone G laakt al Uiteraard kan je natuurlijk denken... ...oké, okay, de infrastructuur moet verbeteren... ...maar ik denk dat er ook eens mag gekeken worden... ...naar het gedrag van de fietsers... ...en het naleven van de wegcode door fietsers. Als je een eenrichtingsfietspad hebt... ...dat er toch fietsers zijn die het fietspad... ...in de tegenovergestelde richting uh, gebruiken... ...die fietspaden zijn dan... Uh, niet noodzakelijk breed genoeg en uh... Ja, door omstandigheden rijdt men daar dan soms zelfs frontaal op elkaar in. En in Rijkenvorsel heeft een uitslaande dakbrand gewoed in een huis aan Achteld. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. De brandweer vond iemand die lag te slapen in een loods achter het gebouw. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onbekend. En voetbalclub Antwerpen stoot door naar de halve finale van de Beker van België. The Great Old versloeg oudhever Lee Leuven met 2-3. Het was nog heel spannend want OHL scoorde nog op het einde Antwerpspeler Mandela Keita uh, het was geen makkelijke wedstrijd. Ik denk dat de, de Leuven een heel goede prestatie heeft neergezet. Maar um, we, hebben als team, we zijn als team goed, uh, goed samengebleven. We hebben samen hard gewerkt. Ik Denk een match is altijd, je weet nooit. Je moet altijd op je goede zijn. En um, ja, Ze hebben de twee-drie gemaakt. Maar uh, we hebben alles gegeven en uh, uiteindelijk hebben we de match kunnen winnen. Antwerpen speelt in de halve finale tegen tweede klasse KV Oostende. Een zwaar bewolkte dag vandaag met mogelijke motregen. We halen 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de van VST Nieuws. En de Mia ja, voor uh, ja, toch mooiste verkeersstem... Goedemorgen Mona. Dankjewel, dankjewel. Ja, Hajo ligt toch te slapen, dus dat is niet erg. Maar, nee, maar ik kan wel al eens wakker zijn op dit uur. Ah ja. Ja, die staat altijd graag voor Ja, sorry Hayo. Ja. Maar goed, Mona, vertel eens. Ja, dan moet ik het gaan waarmaken. Hè. Ja, ja. Op de E17 richting Gent is in Kruisem de rechterijstrook dicht door een ongeval. Verder richting Antwerpen nog aanschuiven 10 minuten vanaf Massenhoven is dat. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je ook al 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en Linkeroever. Naar Beveren is in de Beverentunnel de rechterrijstrook dicht, want daar staat een defect voertuig waarvoor je moet uitkijken. Dan wat hinder op de E34 van Zeldzaten naar Knokken, want daar staat een defect voertuig op de afrit E-klo Richting Brussel nu al files tussen Tieltwingen en Holzbeek, een kwartier bij daar. En op de binnenring rond Brussel schuif je aan tussen Zelik en de werken in Vilvoorde. En zometeen geniet je nog eens van onze a cappella-la-versie van Swimming in the Pool. Dat werd Zwemmen in de Zee door Bart Peters en Impact. Wat is dat allemaal? Dat hoort over twee minuten. Geniet ervan. En je ziet het zelfs. Okay.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 voor twee, verde radio twee. Na na na na na. Klachten liggen in de Bam. duinen Liggen naast zijn schat. Klachten liggen naast mijn Bam. schaap Liggen in de duinen En terwijl ze lachten bruine Bam. Vroeg iets maar ik weet niet wat Vroeg ik droog Bam. hou je van Wie hoe bedoel je, wat ze weten? Wou weten, ja of nee? vroeger ga je met me mee? Want dat wou ze weten? Weinig kans op wel de Gaan we zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. Ja, ja, ja, Gaan we zwemmen in de zee. Als twee vissen in het water. Gaan we zwemmen in de zee. Gaan we zwemmen in de zee. Ja, We hebben nooit problemen, ba, de problemen vrij bestaan. Vissen kunnen alles ba, aan. hebben nooit problemen. Je ziet ze zelf de pillen nemen. Ba, daar beginnen ze niet aan. Of naar ba, een psychiater gaan. Ba, ba, ba, ba, ba. Wat ik daarmee ba, ba, wil bedoelen. Ba, ba, ba, ondeling, de is ba, water is totaal oké. Okay. Dus en wil je hier een ba, vis in voelen? En weer een Ga dan zwemmen, ba, in ba, ba, zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. Ga dan zwemmen in de zee. Net als vissen in het water.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 Swimmin' in the sea. Swimmin' in the sea. Swimmin' in the sea. Kan niet, kan niet, kan niet, kan niet. Onwaarschijnlijke. VRT Max of Radio 2.w kun je het nog eens herbekijken en herbeluisteren. Hij was goed gisteren heeft hij nog een Lifetime Achievement Award gekregen voor zijn hele leven op de Mia's en nu acapella. Hij was zo geniaal gisteren. Hij is, hij is altijd geniaal. Ook zo bijvoorbeeld dat lachje op het einde dat hij daar doet. Dat is gewoon Bart Peters. Hij heeft altijd zoveel goestingen dicht. Mm. Dat blijft zo'n beetje een jongetje. Ik vind dat echt tof. Hij heeft gisteren die show afgesloten. Zeer straf. Bo we waren net bezig over slechte en minder slechte slogans in de politiek het is een probleem. Ja, want we gaan stemmen in juni en oktober en reclame-experts in de kranten morgen zeggen dat ze gewoon gek worden als ze sommige slogans zien, zoals bijvoorbeeld bij Brussel's minister van Begroting Sven Gats. ik ben Sven en ik wil gats geven voor Brussel. Is dat zot, maar We hebben dit nu al zoveel gezegd, dat gaat nog werken ook natuurlijk. Het ja. blijft toch hangen. Het is zoals veel dingen, het wordt zo slecht dat het weer goed wordt. Maar lieve, lieve, lieve politici, bel onze luisteraars. We ja, ja, ja. hebben een geniaal idee. We vroegen, Ik, ja. we vroegen om een, een slogan te maken voor Goeiemorgenmorgen. Ik heb mij al geamuseerd in de app. Philippe Colzijn uit Gent zegt bijvoorbeeld: vergeet je zorgen met het team van Goedemorgenmorgen. Goed, Philippe. Bardas, met Van Onsen en Van De Vere ontwaakt je alleen scheren. <laughs> uh, Dirk Derwaal, maak je geen zorgen met Goedemorgenmorgen? Ja, er zijn heel veel uh, varianten van zorgen. Met ons zorgen. Zorgen. Ah, geen zorgen. Maar geen zorgen op met ons geen zorgen. Goedemorgen. Heel hand liggend. Bernard van Burm, goedemorgen. Goedemorgen Peter en Kim. Je hebt ons heen geschonken uit de Erpenmeren, vertel eens. Ja, Kim is van ons. En Peter zie en hoor je van verre. <lacht> je pauze maakte het af, kerel. Dankjewel Bernard. Christophe Dont uit Middelkerken. Daar, Christophe. Goedemorgen. <lacht> Laat maar komen jouw slogan. Um, we kunnen eindelijk ministers lozen, want de meeste hebben we niet gekozen. Oh, hard. Hard, hard. Maar we pakken dat mee, Christophe. Een... Gisteren Ach, was er ook een heel discussie over. Ga je stemmen in, uh, ja, in het voorjaar en in het najaar? Ja, ik ga stemmen, tuurlijk. Ja, maar ja, tuurlijk. Dat was niet zo evident. Er was een hele discussie over. Dank je wel om mee te werken aan onze democratie en voor de prachtige slogan. Fijn op te zijn, man. Dag. Het is 17 voor 7 zie De weekend, daar stem je altijd voor. Goedemorgen. in a crowded room You look so happy when I'm with you. But then you saw me, got you by surprise. Save your tears. Er is iemand die aan het meekijken was in onze app en ook live <lacht> op 41. 1 Oei. Ja, Dit wordt heel ingewikkeld. Yo, de bord uit Sint-Truiden. Ja, goedemorgen, morgen daar. Zijn jullie al bezig met ochtendgymnastiek? Groetjes uit Zepperen. En wel, Zepperen, we waren inderdaad een beetje op en neer aan het springen. Het wordt heel technisch, maar er zat ergens een krakje in onze microfoon. En we wisten niet bij wie het was. Dus dachten, we we gaan even rondspringen, dan weten we het. En conclusie, uh, weten het we weten eigenlijk we het eigenlijk nog, nog niet. altijd niet. Ja. Het <lacht> is... Maar goed, goedemorgen morgen, dat vooral. Als het over lekker eten gaat, ja, dan hebben we jou, Lekker eten gaan we doen. De Gomio, dat is het Frans bedrijf dat punten geeft aan restaurants. Michelin doet dat met sterren. Gomio met punten. En ze doen dat ook voor het eten in woonzorgcentra. Pardon, kijk, daarvoor hebben we Margot van de regio. Margot van de regio. Die zit elke dag in een andere regio vandaag. In de regio Kust aan de pannen. Dag, Margot van de regio. Hallo, Goedemorgen. Ik hoor en zie jou nu live op VRT1. Hoe is dan de zee intussen? Goed, frisjes, maar goed. Ligt die zee dan nog? Altijd even gaan kijken of ze nog ligt. Ik zal straks eens gaan kijken. Dank je wel. De pannen, wat gebeurt daar vandaag? Wel, ik sta hier eh, vlakbij woonzorgcentrum Sint-Bernardus. Een woonzorgcentrum dat sinds gisteren dus een vermelding heeft in de GoMio-gids. Ik vind dat heel bijzonder, maar blijkbaar, ja, wij denken vaak bij zo'n zo GoMio en Michelin aan uh, de klassieke sterrenrestaurants, maar het gaat dus veel verder dan dat. De PXL-hogeschool, de, de studenten, het studentenrestaurant bijvoorbeeld, die staat daar ook in. En ja, ik ben met een hongerige maag en een lege maag naar hier getrokken en ik ga mee ontbijten en het sterrenontbijt. Met de chef uh, mee prepareren voor de bewoners. Oh, preparé. Oh, goed. Oh, oh. Ik oh, Van de week heb ik een, een croque-monsieur gemaakt met preparé. Eh? Eh, wel, Dat dacht ik dus ook. Dat heb eh? ik nog nooit gehoord. Ja, maar ja, uiteindelijk is dat gewoon bereid gehakt. Maar echt een aanrader. Hè. Dus neem schelke kaas op je boterham, preparé erover, nog een schelke kaas. Genieten, dames en warm wacht, wacht. of koud? Want die zegt croque monsieur, dan denk ik dat ja. dat het in zo'n toast. -aliment. Ja, dat is nog croque monsieur. Ja. Ja. En, en komt dan die preparé daar zo uit? Nee, maar je ja, moet het ook niet volsteken. Het moet uh, net genoeg. Een soort ja, warm gehakt. Is dat dan helemaal doorbakken? Ja, helemaal. Oké. Okay. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ach, je hoort het voor het eerst bij. Goedemorgen, ladies and gentlemen. Marco van de Regio. <laughs> oh, pas op. Emergency. Ah, goedemorgen. Yeah. Aaron. Ik ben toch rustig! Goedemorgen, morgen! Wel prachtig, Jaron Bloomaert heeft de Mia voor doorbraak gewonnen. Zeer, zeer straf. Nog veel Mia-nieuws, straks natuurlijk. Maar daarnet, ja, jij, jij vindt het niks? Dus een croc monsieur met preparé? Nee. nee, het zegt me niks. Maar we krijgen ook wel mensen binnen die dan zo zeggen: ah, maar ik maak het met salami en racletkaas. En ik denk als je zo'n doos open doet, dat dat de doos van Pandora is, wat mensen daar allemaal tussen smijten. Warme salami ben ik minder voor. Maar Bart Andra uit Hoogleden, goedemorgen. Goedemorgen. Door even uitleggen wat het verschil is tussen een en bereid gehakt. Vertel eens. Ja, bereid, bereid gehakt is uh, hetgeen dat we kennen waar je broodje gehakt van maakt. Ja. Maar dat is bereid met iets meer ajuin, een beetje meer peterselie. Oké. Okay. Maar, maar een preparé is een Amerikaan. Mm -hmm. Dus zuiver, zuiver rundvlees. Die gemengd, wordt, die gemengd wordt met een, uh, een Amerikaans sauce. Dus uh, het blijft er maar het is een lekker sauce uh, die erbij komt. Die wel niet bestand is of kan tegen bakken. Nee? Ah voilà, dat is wel wat. <laughs> ik zei het hem ook, maar hij maar wil het is mij niet. is Waarom is dat niet ja. bestand tegen bakken? Probeer maar eens. Uh, in plaats van tussen nu uh, krop, monsieur dat apart te bakken, niet. Ik dat... bedoel, je uh, een prepariete bak, dat is breed, breed gehakt. Er zijn de Nee nee, maar dat weet ik. Maar is het ongezond, denk je om het te bakken? Want dat is wel nee. belangrijk. Nee, maar ik... oh, ja, als, ah, je als je kijkt. Kijken... Ik zie ja, het toch al een beetje, Peter. Wel... <laughs> dan is het goed. Maar, het gaat zijn zoals Kim zei, het gaat er wel heel ongezond uitzien. Maar, maar ja, man, ik heb al heel veel dingen dat gezien dat ik denk, van dat deed je <laughs> toch niet op. En toch eten mensen het. Bart, dank je wel met, voor, uh, voor, voor het verschil dan, even uit te leggen. Misschien dat je het ook niet tussen nu klopt, maar ik vind het lekker.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 Nu nog nieuwe superzolden bij Mediamarkt. Kies uit een laatste lading dikke deals, zoals een Samsung Pet steelstofzuiger Jet 75e, voor 269 euro na cashback. Bestel online of in de app en haal een half uur later af in je winkel. Nu bij Mediamarkt. Het zijn solde bij Ego. Het ideale moment om je interieur mooier te maken. Profiteer van 30% korting op je nieuwe keuken en gratis 5 jaar garantie op je elektro. Want ook oh, dat is een verandering. Nu zondag open. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlhart. En u krijgt 2024 euro cadeau op uw badkamerrenovatie. Stijlarts renoveert uw badkamer. Tuurlijk wel, goedemorgen. 100 dagen Of Chris Ostomos, Wat heb jij gevierd? Vandaag doen ze het sowieso in je leuven. Maar hoe doe jij het voor jezelf? Vandaag help voor twee: Vrt, Radio 2. Het is exact 7 uur VRT nieuws krijg je van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Jongere Vlamingen hebben duidelijk minder vertrouwen in vaccins dan oudere generaties. Pommelien Thijs is de winnaar van de Mias en voetbalclub Antwerpen mag naar de halve finales van de beker van België. Na de coronacrisis hebben Vlamingen nog altijd een vrij groot vertrouwen in vaccins. Vier op de vijf Vlamingen vinden vaccins doeltreffend en een bijna even grote groep vindt ze veilig, dat zegt de Universiteit Antwerpen. Maar de jongere Vlamingen zitten met vragen, vooral over bijwerkingen. Ze hebben duidelijk minder vertrouwen in vaccins dan ouderen. Ook al scoort Vlaanderen nog altijd zeer goed met de campagnes bij jonge kinderen, zegt minister van Volksgezondheid Grevits. De vaccinatiecijfers bij jonge kinderen zijn nog altijd heel erg Hoog. We zijn top in Europa op dat vlak, maar we zien dat er toch bij jonge ouders wel vragen zijn over is dat wel nodig, wat zijn de mogelijke bijwerkingen. Dus er is werk aan de winkel om dat vertrouwen, zeker bij jonge mensen, te behouden, ondanks het feit dat de vaccinatiecijfers nog altijd top zijn. Het aantal meldingen van antisemitisme in ons land is sterk gestegen. Dat staat in een nieuw rapport van het gelijke kansencentrum Unia. Vooral sinds in oktober het conflict tussen Israël en het Palestijnse Hamas uitbrak, is er meer jodenhaat. En dat is zorgwekkend, zegt Elskeijtsman van Unia. Het overgrote deel van de antisemitisme dossiers gaat over hate speech, maar liefst 85 procent. En als we wat inzoomen op die dossier, dan constateren we dat 20 procent daarvan gaat over ontkenning van de holocaust. Het is belangrijk om dat te beseffen, zodat we het beleid daarop kunnen op afstemmen. Waar wij weten dat woorden kunnen onttaarden, dat woorden kunnen leiden tot daden en zelfs gewelddaden. En dat is natuurlijk iets wat we nooit mogen aanvaarden. Pommelien Thijs heeft vijf Mias gewonnen. Dat zijn de jaarlijkse muziekprijzen in Vlaanderen. Ze won onder meer in de categorie Soloartist. En met Europa veronder scoorde ze ook de hit van het jaar. En ze was ook heel blij. Het voelt fantastisch. Dat was een prachtige avond. Prachtig publiek, prachtige mensen om zo zo genereus te zijn naar mij toe, het was een ongelooflijke avond. Ik zou een paar mensen willen danken. En ik kan geen namen noemen, want ik ga ze vergeten. Maar ze weten wel wie ik bedoel. Ze zijn er altijd voor mij, bedankt. Nog één ding, schatje daarboven. Dat is geen voor mij alleen, dat is voor ons je Bedankt! Bazaar kreeg al voor de vijfde keer de Mia voor beste groep. Aaron Blommaert was de doorbraak en Bart Peters won de carrièreprijs. In het voetbal heeft Antwerp zich geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Antwerp won van Leuven met 2-3. Er is dus geen halve finale voor Oud-Heverlee-Leuven, maar ze hoopten toch op meer, rechtspeler. Siebeschrijvers. Ja, dat is duidelijk. Ik denk dat elke supporter in het stadion nog geloofde in een gelijk spel. En dat was bij de spelers ook zo. Dat zag je ook wel aan ons spel. Dat we risico's namen en dat we ook nog vaak voor hun toe kwamen. Goed, we geloven dat de Rens heeft jammer genoeg niet mogen zijn. Bij Antwerp was Arthur Vermeeren nog meegereisd naar Leuven, maar hij kwam niet meer in actie. De Rode Duivel staat dicht bij een transfer naar de Spaanse topclub Atletico Madrid. Vermeeren stond op het wedstrijdblad als materiaalman om zo toch nog bij de ploeg te kunnen zijn. Antwerpcoach Mark van Bommel was eerlijk over de situatie van Vermeeren. Uh, dat hij dicht bij de groep is en in de kleedkamer net, ik denk dat dit genoeg zegt over acht uur. Ja, voor een trainer is dat fantastisch om te volgen op die jonge leeftijd en hij wordt steeds beter. En helaas gaan wij hem normaal gesproken kwijtraken. En daar baal ik nog het meeste van, dat je zo'n groot talent af moet geven. Maar goed, dat zijn ook de wetten van de topsport, dat grote clubs goede spelers weghalen bij kleinere clubs en Antwerp speelt in de halve finales tegen KV Oostende. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marje. In Weinigem zal de afbraak van de zogenoemde Bananenbrug over het Albertkanaal niet op tijd klaar zijn. De Vlaamse Waterweg voorspelt hinder voor de scheepvaart. En in de politiezone Laakdel-Meerhout, zien ze meer en meer ongevallen met fietsers. Daarbij raken ze ook vaker zwaargewoond. Zwaar bewolkt weer vandaag met soms wat lichte regen of motregen. We halen 10 graden. Uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, dagmorgen. Goedemorgen. De problemen op de weg op dit moment? Ja, richting Brussel op de E40. Daar schuif je een kwartier aan tussen afliggen en het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden. De weg is er wel net vrijgemaakt. Verder naar Brussel 10 minuten aanschuiven vanaf Peutie. 20 minuten tussen Dieltwingen en Wilselen. En op de E411 wat in Jezusijk. Want daar is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Op de binnenring rond Brussel dan wat aanschuiven tussen Zellik en de Werken in Vilvoorten. Naar Antwerpen gaat het traag vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier veel rijden tussen Berchem en Linkeroever. Richting Beveren is in de Beverentunnel de rechterrijstrook dicht, want daar staat een defect voertuig en sta je 10 minuten in de file vanaf de A12. Dan hinder op de E34 naar Knokke, want daar staat een defect voertuig op de Afrit e Eeklo. Op de E17 richting Gent is in Kruisum de rechterrijstrook versperd. Dat komt door een ongeval en er rijden geen treinen tussen Holke in Linkebeek en Nijvel. Holleke? Holleke. Oh. Dat is een treinstation in Linkebeek. Oh, hoe is dat? Oh, zaal. is Zo'n heel klein treinstationnetje ja. dan. Een Holleke. oh goed. Ja, Het is vandaag ook gedichtedag. Holleke, bolleke, riebezolleke. Holleke, bolleke. Soleke. Knol. Knol. Ah, oei. Knol. <lacht> <lacht> <lacht> ook mooi, dankjewel Mona. Goedemorgen, vijf over zeven. Maar ja, de reflex. Morgen, morgen. Peter en Kim. WRT. Radio 2. Play, play. We've gone too far this time But I'm dancing on the valentine I tell you somebody's fooling around with my chain Oh my okay. Ze bestaan nog altijd, maar ze waren toch vooral zeer goed in de jaren 80. Duran Duran. Beetje wolken vandaag. Het is 25 januari. De dag dat je hoorde op Radio 2: dat Pommelien Thijs vijf Mia's gewonnen heeft. Ze komt uh, rond ja, iets over acht, aan de horen en zie je haar ik of ze nog kleren van gisteren aan heeft, die ze ook zelf gemaakt had. Hoe prachtig was dat weer? Ja, dat is wel allemaal bloot en het is hier wat fris. Dus misschien heeft ze daar een pull of zo over aangetrokken. Maar de vraag is natuurlijk, heeft hij geslapen? Ja, vermoedelijk heel weinig. Maar ze kan nog een prijs winnen. Die krijgt ze van ons. Niet helemaal van ons, maar ze krijgt nog iets. Croque prepa daar waren we ook over bezig. Nee, toch niet. Nee, prepa Ik heb mij bedacht dat ik heel graag wel krok bolognese lust. Ja, maar er zit ook gehakt in... Ja, maar dat is gebakken. Je moet wel zeggen, dat moet je heel snel opeten, want als je zo die bolognese te lang over die krok laat hangen, dan wordt die krok zo wak. Ja, opeten belangrijk altijd. Maar vooral, oké, okay, lieve luisteraar, volg even mee. Vierde jij je honderd dagen of chrysostomos? Ik vierde Chrysostomos. Chrysostomos. Honderd dagen. Honderd dagen, ja, wij ook. Jij bent van West-Vlaanderen, ik ben van uh, Meetjesland-Oost-Vlaanderen. Ik ben uh, van uh, Antwerpen, duidelijk. In Leuven vieren ze vandaag Chrysostomos. Het waren de laatste honderd dagen van het middelbaar. Dat was dat harte feest voor de uh, laatste oh. ja, honderd dagen gevangenschap te vieren. En dat doen ze vandaag dus in Leuven, de leerlingen van het zesde middelbaar. Bij ons was dat dus honderd dagen. Maar wat komt dat vandaan en is er een verschil? Onze vriend van de show weet dat. Dat is... Uh, Chris de Wolf, dialectoloog. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen. Dag, Chris. Ik kan hem horen en zien in onze app of live op VRT1. Bo, eerst even Chrysostomos. Wie of wat was dat, Chris? Chrysostomos was een bischop uh, van Constantinopel in de 4e eeuw, eind 4e eeuw, rond 400. Mm -hmm. uh, en hij was een, uh, een bekend redenaar, een, uh, een bekend prediker. En om die reden is hij ook de patroonheilige van de redenaars geworden, mm. van de retorica. Oké, okay. ah, het heeft daarmee te maken met de mensen die uh, jonger zijn. De retorica, wat was dat precies? De retorica, goed, je kent dat is de redenaarskunst, dus het goed kunnen spreken uh, in publiek. Maar heel vroeger, uh, mensen van uh, een uh, generatie ouder dan ons weten dat nog, werd het zesde jaar in het middelbaar ook de retorica genoemd, omdat men specifiek in dat jaar heel veel met de klassieken uh, en uh, ja, zeg maar, uh, het Grieks en het Latijn bezig was. Vandaar. Zee, wanneer is dat begonnen, dan die, die, die festiviteiten? Het is begonnen waarschijnlijk net voor of in de jaren 50, en wel in Leuven. Dus het is heel goed dat je dat voorbeeld aanhaalt. Ah. Uh, het oudst bekende voorbeeld dat we kennen komt uit het sint pieterscollege in Leuven. Ik weet niet of dat nog bestaat, ik vroeg van wel. Uh -huh. Waarin ze die, de feestdag zoals die toen nog uh, gevierd werd in januari van uh, uh, Chrysostomos vierde door redenvoeringen te geven. Um, en dat is uh, waarschijnlijk in de Bladier ontstaan, want ook in het buitenland komt dit niet voor. Ah, het is wel redelijk ontspoord natuurlijk. En is er wat is dan uw verschil tussen die honderd dagen en chrysostomos? Chris? <laughs> ja. Uh, dat moet uh, uit, uitgevoerd zijn naar andere streken in Vlaanderen. En hoe verder weg van Leuven dat geraakt is, hoe meer dat gecyclariseerd is, hoe minder een band had met Chrysostomos. Uh -huh. Omdat die feestdag in januari ook net 100 uh, werkdagen voor het einde van het studiejaar is, van het afstuderen, zeg maar, uh, is men dat ook meer en meer 100 dagen beginnen noemen, zeker in Oost- en West-Vlaanderen. Sommige plekken ook 50 dagen in West-Vlaanderen. Komt dat dan ook nog bij dat later in de jaren 80 dat een soort van bacanaal geworden is, in plaats van een viering van de Zeker, ja, zodat ze dat meer uh, andere namen zijn beginnen geven. Bijvoorbeeld ook Hoetjesdag in West-Vlaanderen. Dat is dan uh, een dag waarin men uh, ja, gekke kleding draagt, gekke uh, hoedjes opzet. Charlotte kijkt alsof ze echt nee, ken nooit hoedjes aan. Als ze bruggen ik ken het niet. Nee. Wel goed gedaan, zeg. Ja, kijk, ik, weet dat, uh, ik heb toen met Sandra gekust en uh, voor de rest weet ik oh. er niet meer van. Oh, een blackout? Bah, geen blackout, maar... Want, want dat is het uiteindelijk toch. Eigenlijk is het gewoon een groot feestje, hè. Kussen met Sandra, zeker wel. Maar Chris Ostemos, het einde van je middelbaar vieren. Dankjewel, Chris de Wolf, dialectoloog. We zijn weer heel, heel wat wijzer geworden. Fijne ochtend. En dan... Ja, toch jammer hoor. De zangeres Melanie is overleden, was er net ook in het nieuws. Stond ooit nog op Woodstock eind jaren 60 en had deze enorme wereldhit. What a song zegt. Beautiful people. Beautiful people. You live in the same world as I do, but somehow I.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 I weren't afraid you'd laugh at me I would run and take all of your hands in yeah.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 En Melanie en Beautiful People, ja, zal waarschijnlijk. Op dit moment zingen met Elvis Presley, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Nicole van Nicole en Hugo ja, is niet meer 76 jaar geworden. Nu, daarnet waren, we moeten we even kort nog over hebben, over ja. croc ja. Omdat ik zei, van, mm, lekker opgewarmde croc ja, De meningen waren daar toch over verdeeld. Het straffen is, er is iemand die bij ons werkt in deze ochtendshow. Huh? Uh, onze telefoon Bavo. En daar is iets mee, want Bavo, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Wat heb jij nog nooit gegeten? Preparé. <Güls> maar hoe komt dat? Ja, ik heb er eigenlijk geen concrete reden voor. Ik vind het er gewoon een beetje akelig uitzien. Maar het gaat nog veel verder, want je eet nooit koude gerechten. Nee, dat is waar. Ik vind dat uh, helemaal overroepen. Warm eten is altijd beter. Ja, maar in de, wat doe je dan in de zomer? Warm eten eten. Ja. En, en drink je ook alleen maar warm drinken? Goeie opmerking. Maar uh, nee, dat niet. Dat is niet dat, uh, dat dan wel. Ja. wel. Oké, okay, goedemorgen. Zometeen speel je mee met Punto Punto. Wil je dat zelf nog doen? Dan heb je nu, maar werkelijk heel snel, Punto Punto. Ja, 3, 2, 1 in de app van Radio 2. In Bermuda gaat low, low, low, low. Nu zolde tot min 70 Tegels, nog tien Parket. In Bermuda deze zondag extra open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 Zendwaj presenteert Liefde voor Vakantie. Een gratis show vol vakantieinspiratie. Met onder andere Janica Zaltis, Astrid Stokman, Hakim Chatart, Selim van Ooitsel, Julie Vermeeren, Erhan de Mirci en de muziek van Belle Peres. 3 februari, playsuit Antwerpen. Reserveer jouw gratis tickets nu op Zenweb.be Slash Tickets. De prijzen die gaan low, low, low, low. Nu solde bij Impermo. tegels met handig kliksysteem aan 16,99 euro per vierkante meter. En keramisch parket aan 14,99 euro. Tegels. Nachtigsteen. Parket. Impermo. Een kilometerverzekering die de extra mijl gaat. I love it. I love it too. Belgius Direct Verzekeringen geeft nu 15% korting op je eerste jaar premie. Kom Komaan, dat verdient wel een beetje meer love. Love, it, love. Voilà. Bereken in 5 minuten je prijs op belfriesdirect.be. Raadpleeg de infofiche van de autoverzekering en de actievoorwaarden op belfiusdirect.be slash kilometerverzekering. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi, ons bekroonde Biocura-sensitief scheersysteem voor mannen voor de prijs van maar 3 euro. Dat is een scherpe prijs voor een zachte huid. Gladweg de beste koop volgens testaankoop. Aldi, altijd slim. Punto, punto. Punto, punto, Usa la prima lettera, per trovare la resposta justa. Zoek met de eerste letter, het juiste antwoord. We spelen vanmorgen met Lilian, Gezellen uit Knoekenhuis. Lilian, goeiemorgen. Goeiemorgen iedereen. Zeg Lilian, je bent kok in geweest. Goeiembal, want we zijn hier ja. al heel de ochtend bezig over croque-preparé. Dus een croque-monsieur met préparé tussen. Kan dat culinair volgens jou? Uh, als het maar gewoon gehakt is, jawel, maar niet met het preparé. Dus voilà. Niet met Amerikaan preparé. Nu zijn we er. Dankjewel, Lilian. Ik haal de beste Amerikaan preparé bij de Benneke in Temse. Sorry voor de reclame. Beetje reclame, ja. En daar... Ja, dat, dat is toch lekker, hoor, als je dat kroek misjeut. Misschien moeten we het hier in een, tijdens de ochtend eens proberen. Ja. Breng het een keer mee. Ja. Lilian, zometeen gaat het gebeuren. De klok start van. Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord en dan aanvullen. En bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve morgen Morgenmok. Snel spelen en pas als je het niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen met de W. Welke W bleek na negen seizoenen op VRT1 de voornaam te zijn van Commissaris Witse? Witse. Welke, komt... oh, nee. Nee. Welke X komt voor de letter Y in het alfabet? Voor de letter Y. Wat, ja. en welke Y is een dag waar de Beatles over zingen en betekent gisteren in het Engels? Yesterday. Het was niet simpel. hè. Het was een beetje verwarrend, merkte ik. Maar geen ja. probleem. Ja, Witse met zijn voornaam, dat was Werenfried. Werenfried. Ja. De X komt voor de letter Y natuurlijk. De Y, de dag van de Beatles. Yesterday. Na twee is geen drie. Punto, punto. Lilian, niet oh. erg. Je bent live op de radio geweest. Heel Knokke geist, die gaat erover spreken vandaag. Geniet ervan, hè? Punto, Dankjewel. Punto punto, punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen, morgenmok. Binnen Winnen is belangrijker dan deelnemen. Hallo, we'll Die hebben nog niet betaald. Chamba Wamba Top Thumping. Minimax. Minimax, de wateronthaarder zonder elektriciteit. Het is vijf voor half acht en hij is al wakker, onze Weerman Bram Verbrugge. Weerman Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Natuurlijk ben ik wakker. Maar ja, je zat er al een ah, ja. mia tafel gisteren tijdens de muziekprijzen. Oh, je zat er met bij Sabine, bij Jacot, bij ja. van Gucht, bij Xavier uh -huh. Taverne. Ah, hoe gezellig was het? Ja, heel gezellig. En Kim de Brie zat er ook nog bij. Dus Juist. het, uh, het kon niet stuk. Het was heel erg fijn. We zaten helemaal van voor eigenlijk. Dus het was heel fijn om te zien. Genieten. Maar vooral ja, Bram. Vinder, de Mia voor Weerman. Uh, ik wil die ooit eens geven. Maar vertel eens. Krijgen we mooi weer? <laughs> wel, uh, ja. Pff, niet, niet echt eigenlijk. In Limburg en in Antwerpen krijgen ze misschien nog een beetje zon deze ochtend. Maar al snel gaat het toch wel overal zwaar bewolkt worden. En ik vrees dat het toch wel een grijze dag wordt. Met af en toe wat lichte regen. Wel een zachte dag. Met de uh, tot 11 graden in Vlaanderen en in Brussel. En met wat minder wind. Dus in tegenstelling tot de voorbije dagen hebben we vandaag ja, weinig wind. Een zwak tot matige bries uit het zuidwesten. Dat mag ook wel een keertje. Nee, vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt. Misschien hier en daar nog een paar druppels. Maar meestal droog. Minima rond 10 graden. Dus een heel zachte nacht. En helaas gaat het in de loop van de nacht opnieuw wat harder beginnen waaien. En vooral morgenochtend gaan we die wind toch wel opnieuw goed voelen. Matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. ...uit het noordwesten uh, ja, met, met regen. In de loop van de nacht gaat het regenen en ook morgen voormiddag verwachten we periodes van regen. Na de middag wordt het dan weer opnieuw droger vanaf de kust met ook een paar uh, mooie opklaringen. Ook het weekend ziet er eigenlijk heel goed uit. Het blijft droog met wat zon. Wel fris, zeker op zaterdag, want dan uh, gaan we van start met de minima rond het vriespunt. En overdag komen we niet veel hoger dan een graad of zeven. Zondag uh, doen we daar wat bij, dan gaan we naar tien graden overdag... Met tussen de zon en ook begin volgende week uh, zou toch wel, uh, ja, zouden we droog weer moeten krijgen met uh, mooie opkaring. Oh, dus dat nou, ziet er zeker goed uit een ja. zonnig weekend ja. dankjewel ja. weer man Bram en kijk, hier ga je ook van opfrissen oh, dit is toch de zon die begint te schijnen een mooie donderdag. een waarschuwing voor iedereen don't go breaking my heart Elton John en Kiki Dee, Goedemorgen. Breaking my heart. I won't go kick it Out 1 over half, acht intussen. Zo meteen nieuws uit je buurt. Eert Charlotte. Goedemorgen. Vier op de vijf Vlamingen gelooft nog altijd in vaccins. En een bijna even grote groep vindt ze ook veilig. Na de coronacrisis hebben Vlamingen er nog altijd vertrouwen in. Er is wel een generatieverschil, want jongere Vlamingen zitten met vragen vooral over de bijwerkingen van vaccins. En Pomeline Thijs heeft vijf Mia's gewonnen. Dat zijn de jaarlijkse muziekprijzen. Ze won onder meer voor beste solo Solo-artist en hit van het jaar. Hugo Sigal won de Mia voor Vlamingen populair. Aaron Blomaert won Doorbraak en Bart Peters kreeg de carrièreprijs. En er zijn ook roddels, zware Marilla. roddels. En onze Kim de Brie was erbij, die hoor je straks na half acht. Maar eerst, dit is Nieuws uit jouw buurt...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 Initieel nog niet uh, helemaal duidelijk en dat willen we nu afstemmen bij dat plan van aanpak, zodat we dat ook goed kunnen uh, meegeven aan uh, de schippers. In de politiezone Geel-Leekdal-Laakdal-Meerhout zien ze meer en meer fietsers die zwaar gewond raken bij een verkeersongeval. We nemen al maar vaker de fiets en het fietsverkeer is complexer geworden. Korpschef Dirk van Aerschot van de zone Geel-Laakdal-Meerhout. Nou, uiteraard kan je natuurlijk denken, oké, okay, de infrastructuur moet verbeteren, maar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 En in Oud-Turnhout gaat het gemeentebestuur een tweede grote parking aanleggen in het centrum. Er zal plaats zijn voor zo'n 50 auto's. De bedoeling is om de andere straten in het centrum groener, maar ook veiliger te maken met minder parkeerplaatsen. Dat kan dankzij de extra parking, zegt burgemeester Bob Koppes. We willen vooral een parking gaan bijcreëren, zodat we... Bij de aanpassingen van de Ventweg, want dat is een volgende fase, dat er ook iets gaat gebeuren natuurlijk, dat we toch nog voldoende parkeerplaatsen voor langdurig parkeren kunnen aanbieden. De ventweg zal omgevormd worden naar een zone voor kort parkeren. En dan willen we ook ervoor zorgen dat iedereen die toch in het moet zijn, ofwel lang of voor kort, de plaats kan winnen die hij nodig heeft. De parking zal tegen de zomer klaar zijn. En voetbalclub Antwerp stoot door naar de halve finale van de Beker van België. Antwerp versloeg oud Lee Leuven met 2-3. Antwerp-speler Arthur Vermeeren stond niet meer op het veld. Vermoedelijk vertrekt hij een van de dagen voor miljoenen naar Atletico Madrid. Zijn ploegmaat... We zullen hem missen, maar gunnen hem de toptransfer wel, zegt Mandela Keita. Nee, ik denk Arthur en ik praten over veel. Uh, we praten niet alleen over transfer, we praten over het dagelijks leven ook. Dus uh, ja, ik gun hem dat ten harte natuurlijk. Ik kan hem zeker missen, maar uh, hij verdient dat. En uh, op zijn jonge leeftijd, wat hij heeft gepresteerd, uh, zo matuur en uh, zo goede prestaties, hij verdient dat zeker. Hopelijk blijft dat nog maar. We zullen wel zien graden en lichte regen vandaag. Morgen starten we nat na de middagopklaringen. Het weekend wordt zonniger. Mee nieuws uit je buurt in de app van VST Nieuws. En hoe druk is het op deze donderdag? Je kan het zien en horen in onze app. We hebben toch al wat rood, Mona. Vertel eens. Ja, inderdaad. Richting Brussel hebben we vrij lange files. Tot 20 minuten aanschuiven vanuit alle richtingen. 25 minuten vanaf Mechelen Zuid. En 25 minuten ook op de E314 tussen Diltwingen en Wilselen. Op de binnenring rond Brussel schuif je dan 10 minuten aan van Itteren tot Halle. Verder op 20 minuten tussen Stormbeek en de Werken in Vilvoorde. Richting Antwerpen een kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent sta je een kwartier in de file tussen Merksem en Linkeroever Richting Beveren is in de Beverentunnel de rechterrijstrook dicht, want daar staat een defect voertuig. Op de E17 naar Gent is de hoogte van het parkeerterrein in Kruisum de rechterrijstrook nog altijd dicht door een ongeval. Daar verlies je 10 minuten vanaf degelijk en er rijden je nog geen treinen tussen Holke, in Linkebeek ligt dat en Nijvel. Dat heeft een goeieke. Echt waar, dankjewel. <lacht> Platteband, de Touringwegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24 overal in België. Je hebt alles kunnen volgen op televisie van de Mia's, maar wat wat is er achter de schermen gebeurd? Wie heeft met wie iets gedronken? Nee. Ja, wat is, zijn er nog mensen wakker? Dat soort dingen. De verhalen over de sterren hoor je van onze Radio 2-ster Kim De Brie over een minuutje of vijf. Ik ben toch dus rustig! Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op bijna alles. Beter slapen begint bij Beter Bed. Ook open op zondag.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 per fles, hè. Wow. wow! Lidl, voor iedereen die telt. Radio 2. Jouw Goeiemorgen telt voor 2. morgen. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. Something's got a hurt on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing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 Oh, through the trees, got me down on. Het is 20 voor acht. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Oh man, man, hoe goed waren die Mias nu gisteravond de grote muziekprijzen live op 4 1 Er is wel niks misgelopen. Nee, meestal is er zo toch iets kleins. Maar je weet dat, is dat toch niet. goed. Niet voor, ja, ja. niet voor de schermen, maar ja, Ach, Ja, schermen. Ja. Maar, ja, ik weet dat Bart Wever ze ooit toch eens van uh, zijn taketsel gevallen is. Panda pandapak. In dat, dat panda ja, ja, dat soort dingen. Maar goed, het was een prachtige show, echt waar, klakaf. Niels deed dat ook uitst. Ja. Daar in het Sportpaleis. krijgt ook een Mia ja, voor zijn presentatie, absoluut. Maar een van de beste moppen kwam toch van Guga Baul, die moest een prijs uitreiken en die verwees naar het, ja, het Eddie Snelders probleem. En hij deed dat op de volgende manier. Kijk en luister even mee. Oké, okay, uh, ook uh, goedenavond mensen thuis. Waar zijn de camera's? Ah, daar, oké. Okay. En uh, waar is die van Eddie Snelders? Um... Oh, ja. een mopke. Voor de rest was eigenlijk al behoorlijk rustig die die uitreikers. Maar natuurlijk, er is vooral veel gebeurd dat je als kijker niet ziet. En daarom hadden we daar een spion. Goedemorgen, dag Radio 2, DJ Kim De Brie. Goedemorgen Peter, dag Kim. Hallo. Goedemorgen. Hallo met je bekomen. Jij zat aan een champagnetafel. Uh, ja. Wat is een champagnetafel, Kim? Uh, dat is een, een grote ronde tafel met een uh, wit tafeldoek op, uh, beste Peter, waar je dan de hele avond water drinkt. Hè. Hallo. Zeker, ja. Intussen zie je ook beelden van, uh, van de Mia's van gisteravond en zie je die champagnetafels. Maar natuurlijk, je hebt achter de schermen kunnen kijken. Wat is jou opgevallen? Uh, wat is er mij opgevallen? Uh, achter de schermen of voor de schermen? Want iedereen heeft uiteraard gezien dat, uh, dat Pommelien met vijf Mia's naar huis gegaan is. Oh, ja. dat, het Sportpaleis werd gewoon zot. Elke keer de naam Pommelin nog maar vernoemd werd. Was echt, uh, ik vond dat ja, indrukwekkend als je daar zo zelf helemaal tussen zit in die massa. Maar uh, je hebt ook gezien, op het einde heeft ze zo'n soort van goodiebag gekregen van Niels hè, om al die Mia's dan uh -huh. in te droppen. Nu, die goodiebag bleek uiteraard niet groot en niet sterk genoeg. Dus achter de schermen, in de persruim, heeft ze dat ingeruild voor een soort van rollator-winkelkarretje? Weet je wel? Zo'n zo grote zak op wielen. Daar heeft ze die vijf Mia's ingedropt En daar reed ze dan zo mee rond in de perszaal. Ik vond dat geweldig grappig om te zien. En uh, op de Insta-stories van Radio 2. Je moet maar eens kijken. Helemaal op het einde. Heb ik haar ook nog geholpen om de Mia's te dragen. Dus zij heeft er drie genomen. En ik dan twee. Ik vond dat een schoon verdeling eigenlijk. Top. Goed gedaan. Ik zag ook heel veel mooie mensen op de Rode Loper. Wie is jou vooral opgevallen, Kim? Ja, het was inderdaad heel veel schoon volk daar, heel veel glitter, heel veel pailletten ook. Ik voelde mij zelfs een klein beetje underdressed als, uh, als rockchick, zoals Gustave mij dan noemde. Dat was ook wel een complimentje. Um, maar uh, ik vond vooral Pommeline eigenlijk wel uh, heel tof. Vooral die tweede outfit die ze droeg, zo rood met van die rode uh, berenbotjes, berenlaarzen aan. Dat vond ik eigenlijk wel heel tof als ze met die ene rode Mia die ze dan gekregen heeft. Uh -huh. En Meteor, die had ook een heel speciaal kostuum aan. Um, het het was zo'n bruinachtig iets, heel ingewikkeld, met een flapschaalachtig ja. ding, verwerkt in kostuum. Ik, ik noemde het de leiband eigenlijk. Ik zeg, ah, ik kan me aan de leiband houden, meteor. Het, het, dus leek, ja, ja, het leek toch ook een beetje op een kimono? Ja, ik. ik ik begin een oh, het, een nee, het is nee. het meteor, nee. meteor kostuum, ja, ja Heel speciaal, maar wel heel mooi. En ook die breed uh, kostuum van, van Aaron Blomart, zo in een zacht, groen, fluwelen pak. Dat was mm. ook, wel, ook wel mooi. Maar dan de verrassing van de avond was toch wel Hugo die dan de prijs Zom van populair won. Iedereen dacht Wil Turen gaat er winnen. Nee, ja. het was Hugo. En hij was zo mooi, emotioneel. Geniet nog even mee trouwens. Ik heb nog twee dingen te zeggen. En dat is namelijk het volgende. Kolken en niks, wij zeiden altijd Believe in the beauty of your dreams. En dit is één van die dromen die nu uitgekomen zijn. En nog één ding. Nog één ding. Schatje daarboven. Dat is geen voor mij alleen. Dat is voor ons getwee Bedankt. Ja, ja, dat is ja, echt, ja. echt zo'n mooie Emotion. emotioneel. Ja. ja. Maar Heel die Hugo, die heb jij nog gezien daarna? Ja, ja, ja. Die is nog twee keer zelfs tot bij mij gekomen. Die zei, Kim, wist jij dit? Ik, ik vind het ongelooflijk. Is dit, is dit echt? Ik, ik, ik oh. weet het niet. Hoe kan deze? En dan ja, wees hij ook zo naar het, uh, het hangertje dat hij rond zijn nek uh, draagt altijd, met, uh, met het as van, van Nicole nog in. Mm. En hij zei, zes erbij, Kim. Zes erbij, ja. Ons kollekje. Ik doe het ook voor haar. Het is ook haar, Mia. En echt, tot twee keer toe is hij naar mij gekomen met de tranen in zijn ogen. Volgens mij is hij daar nog van aan komen ja, ja. op dit moment. Sowieso. Het was zo schoon. Hij kreeg ook niks gezegd. Nee, ja. hij, hij trilde helemaal. Ik vond dat echt het meest pakkende moment van de avond, zonder ja. twijfel sowieso, kijk Kim de Brie dankjewel, ik hoor dat je nog altijd een beetje dronken van verlangen bent, uh, maar Uiteraard. dat jij ja tuurlijk, wel. vanavond is er weer Radio 2 BNB. Dat is een enorme verrassing natuurlijk, niet Wiltura, maar Hugo vindt Vlaams populair we gaan hem nog eens spelen met het leven dankjewel Kim de Brie, graag gedaan dankjewel. Dankjewel. het leven kan soms ongenadig hard zijn het neemt de weg waar je van houdt en het laat je achter met verdriet. Als je leeft in een herinnering, het verleden ziet in elk klein ding, dan gaat het leven zo aan jou voorbij. Maar dan komt het moment dat je weer opstaat, dat je de gordijnen opentrekt en knippert naar de zon. Dat je weer een beetje lachen kunt, jezelf weer een gelukje gunt. Dat je denkt, ik ga weer door, ik moet vooruit. Want het leven duurt maar even, elke dag is een cadeau. Neem het dan met beide handen, het kan zo voorbij zijn. Geniet van elk moment, en leef de procent. Gescheid. Neem het aan met open armen, het kan zo voorbij zijn. Je niet van elke dag. Leef volop en lach, want voor je twee is het voorbij. Laat je door de zonneschijn verbranden. Dans op grijze dagen door de regendruppels heen. Jij bent zoveel als je lacht. Je optimisme geeft je kracht. En dat wordt zo aanstekelijk. Oh. Want voor je twee is het voorbij Eén dag zoals hij komt en haal er alles uit Je krijgt geen tweede kans Vandaag is jouw moment Magina Blijs uit Antwerpen. Magina Blijs is ook zeer blij. Want onwaarschijnlijk, wat hij toch gedaan heeft, die Hugo gisteren. Pakte er niet zomaar de prijs voor de Vlaams populair. En als je dacht, dit had je niet nodig, dit heb je nodig: Nick Kershow. Goedemorgen. Als je in een woonzorgcentrum zit of je kent iemand, let even op, want ze controleren er misschien het eten op een gastronomische manier. Ja, je kan punten krijgen van gumio, zoals de sterrenrestaurants. En dat hebben ze gedaan en daarom is onze Margot van de regio vandaag in de pannen. Aan de kust, bij een woonzorgcentrum. Het moet daar ongeveer het hof van Kleve van de woonzorgcentra zijn. En vooral die inspecteurs, komen die dan ook anoniem? Luister en kijk even mee als je kan. Want er is net ontbijt, maar dat eten ze met een haarnetje precies. Margot van de regio. Ja, ik heb inderdaad een haarnetje aan want ik sta in de grootkeuken van woonzorgcentrum Sint-Bernard, dus in de pannen en hier mogen absoluut geen haren beginnen ronddwarrelen, zeker nu niet, want wie meekijkt via de Radio 2-app, die kan het zien hier staat een certificaat van de Co-Mio. het woonzorgcentrum is daarin opgenomen, heeft daar een vermelding van gekregen, Proficiat, chef Jeroen Dankjewel. Uh, jullie zijn hier nu bezig met het prepareren van de ontbijtjes. ik zie hier al croissants en uh, chocoladekoeken staan, klinkt heel goed, wat gaan jullie nog maken vanochtend? Anders zijn toen nog boterhammetjes met honing en we bakken ook eitjes deze morgen. Oké, okay, oké, okay, lekker. Zeg, um, waarom heeft de Gomeo jullie uitgekozen, deze keuken? Wat is er zo speciaal aan jullie eten? Onze, onze, onze maaltijd worden eigenlijk altijd dagelijks vers bereid, euh, met zo vers mogelijk ingrediënten. Euh, het wordt ook gemaakt voor, onszelf, voor ons de van de kunst euh, Er wordt ook rekening gehouden met, euh, met de combinatie van kleuren, geuren, smaken, dat dat toch wel heel belangrijk is in, in een maaltijd. Ja, ik vind dat wel heel tof, want bij zo'n uh, Gomio of Michelin denk je spontaan aan een sterrenrestaurant, maar het is toch bijzonder dat een woonzorgcentrum ook die erkenning krijgt. Ja klopt, het is bijzonder, maar we doen ook bijzondere dingen, mag ik wel zeggen. Um, zo is er elke maand een, een, zoete, een zoete zonde, dat houdt eigenlijk in dat we een ja, verse bak maken, een verse taart enzo, dat we die kunnen aanbieden aan de mensen en hun familie, um, of het combufets eten in feite. Uh, elke maand doen we ook een familielunch, um, eigenlijk met het idee dat als mensen moeilijker naar het restaurant kunnen gaan, kan testen dat de mensen komen. Amai, heel tof, hele mooie filosofie. Wat ik mij wel afvraag, die inspecteurs van de gomio, die komen normaal gezien toch zo anoniem eten. Hoe doe je dan in een, rust, in een, in een woonzorgcentrum? Hoe is dat gegaan? Oh, heel anoniem was het niet. want waren eigenlijk um, vier, geplande, oh, vier, bezoeken. vier geplande bezoeken, waarvan het er eentje onaangekondigd was. Um, dus ja, heb je dan extra je best gedaan of gewoon zoals anders gedaan? Goh, uiteindelijk niet, omdat dat uh, toch alleen maar onnodige stress meebrengt. Um, maar ik gewoon dan zoals we altijd doen en we zien dat dat wel uh, opgeleverd is. Ja. Ik was heel benieuwd naar de reacties van de bewoners, maar die zijn zich nog aan het prepareren, aan het opmaken. Dat snap ik wel, als je zo'n fancy ontbijt krijgt, dat je dan ook proper aan tafel wil zitten. Maar hoe zijn de reacties hier in het uh, woonzorgcentrum? Ja, ook voor het algemeen hele positieve reacties. Het ja. Ja. Ja. zijn ja. mensen die zeggen dat ze een paar kilo bijgekomen zijn ondertussen. Dat is hier dus, <lacht> maar ik vind dat ook een mooi compliment. Ja. Ja. Absoluut, zeker en vast. Uh, straks het ontbijt wordt dan geserveerd. Wat staat er deze middag op het menu? Oh, deze middag eten we kipblokjes met citroensaus en uh, rondrijst. Hmm. Ik denk dat ik hier nog even blijf plakken, Peter en Kim. Jullie hebben mij niet direct nodig, hè? Ik heb een paar keer preparé gehoord van al okay? Ja, Want ja. Dat... jij hoort alleen maar prepare. Heerlijk, zeg. Als je de beelden wil zien, geef je even onze Instagram. Het regio. En je mensen allen...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 Dit voor ziek ga je dansen, hè. Zaterdag 31 maart in Sportpaleis van Antwerpen. Back to the 80s, 90s en 80 All rise from blue. De kaarten, radio2.be. Wanneer het licht dooft en de wereld stilvalt, wat blijft er dan over?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 Amai, maar één resultaat. Stop maar met zoeken. De oplossing is rijden met een Toyota-hybride. Ah? Die zijn zo betrouwbaar dat Toyota er tot wel tien jaar garantie op geeft. Tien jaar? Toen wacht dus niet langer. In januari heb je bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Deal. Toyota. Aanbieding geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be Hallo, ik ben Jenny. Ik wacht voor Kool uit Oude Naarden.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 Het is 8 uur 14 uur eerst met Charlotte Kroon. Goedemorgen.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 altijd bij de Europese top, zegt Greet Hendricks van de Universiteit Antwerpen. We zitten met de vaccinatiegraad bij de koplopers in Europa. En als we nu het vertrouwen zien, dan komen we eigenlijk terecht in de middenmoot van Europa. Dat is voor ons een verrassing en dat is ook iets dat zeker zal moeten blijven opgevolgd worden. Of dat de mensen die nu aangeven dat ze minder vertrouwen hebben, of dat die ook zich niet gaan laten vaccineren, want die rechte lijn is niet altijd te trekken. Het aantal meldingen van antisemitisme in ons land is sterk gestegen. Dat staat in een nieuw rapport van het gelijke kansencentrum Unia. Vooral sinds, oktober, sinds in oktober het conflict tussen Israël en het Palestijnse Hamas uitbrak, worden joden bij ons vaker geviseerd of aangevallen. Maar de overheid werkt er wel aan, zegt Els van Unia. Recent is een interfederaal coördinatiemechanisme opgericht dat de strijd tegen antisemitisme moet opvolgen en verbeteren. Dat vinden wij een belangrijke eerste stap, omdat er verschillende actoren rond de tafel zitten. Zowel vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, politie, justitie, UNIA, maar bijvoorbeeld ook de gemeenschappen. En dat is een belangrijke, want onderwijs kan een belangrijke rol spelen. Na meer dan 100 jaar verdwijnen de schooltijdschriften Zonneland, Zonnekind, Zonnestraal en Doremie. Vanaf volgend schooljaar zullen ze niet meer verschijnen. De drie tijdschriften werden sinds 1920 uitgegeven door uitgeverij Averboden. Vorig jaar nam Plantijn het bedrijf over. De uitgeverij bekijkt hoe het rijke archief van de Averboden uitgaves toch nog kan aangeboden worden aan jongere generaties. Pommelien Thijs heeft vijf MIAS gewonnen. Dat zijn de jaarlijkse muziek prijzen in Vlaanderen. Ze won onder meer in de categorie solo -artiest. en met erop of eronder scoorde ze ook de hit van het jaar. Ze was heel blij. Het voelt fantastisch. Dat was een prachtige avond. Prachtig publiek, prachtige mensen thuis om mij. Zo, zo genereus te zijn naar mij toe. Het was een ongelofelijke avond. En Bart Peters won de carrièreprijs. Zo'n carrièreprijs krijgen is ongelooflijk, Dat is fantastisch. Ik word aan het eind van dit jaar 65. Dat is maar een getal, maar het is ook confronterend. Ik had voor mezelf al opgelost van we gaan in de Lotto Arena spelen en ik ga proberen de avond van mijn verjaardag te bewijzen dat 65 een getal is. Of dat lukt, dat weet ik niet, maar ik ga toch in ieder geval al naar de fitness. Ik, ik ben ook al lang gestopt met drinken en roken. Hugo Sigal won de Mia in de categorie Vlaams Populair. Bazaar kreeg al voor de vijfde keer de Mia voor beste groep. En Aaron Blomaert werd doorbraak van het jaar. In het voetbal heeft Antwerp zich geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Antwerp won van Leuven met 2-3. Er is dus geen halve finale voor Oud-Heverlee-Leuven. Maar ze hoopten toch op meer, zegt beschrijvers. Ja, Dat is duidelijk. Ik denk dat elke supporter in staat we nog geloofde in een gelijkspel en dat was bij de spelers ook zo. Dat zag je ook wel aan ons spel dat we risico's namen en, en dat we ook nog vaak voor een doel kwamen. En, goed, we geloofden de heeft jammer nog niet mogen zijn. Antwerpen speelt in de halve finale tegen KV Oostende. Op de Australian Open Tennis heeft Elise Mertens zich samen met haar Taiwanese dubbelpartner geplaatst voor de finales van het dubbelspel. Ze versloegen een Tsjechisch-Australisch duo in drie sets. Het is de tweede keer dat Mertens in de finale van het dubbel, dubbelspel staat in Melbourne. In 2021 won ze die ook, toen met Arina Sabalenka. Rolstoeltennisser Joachim Gerard werd uitgeschakeld in de halve finale. Hij ging in twee sets onderuit tegen de Britse titelverdediger. En in het volleybal slotte won leider Roeselare met 3-0 van Gibertin. Roeselare behoudt vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Maasijk, dat ook met 3-0 won van Achel. En ook Gent en Borgworm wonnen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het meisje van 11 jaar dat op TikTok gedreigd had met een aanslag tegen haar lagere school in Balen is door de directie van de school definitief geschorst. En in Rijkenvorsel heeft een uitslaande brand een dak vernield. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het gebouw is wel groot. De zwaar bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. We halen 10 graden morgen na de middag droger. Meer nieuws uit Antwerpen de hele dag door in de app van VRT Nieuws. De problemen vanmorgen vertel eens Mona. Vooral hinder op de E314 richting Leuven. Daar verlies je drie kwartier tussen Tieltwingen en Wilselen. Dat komt door werken. Enkel de linkerrijstrook is er vrij. En dat zorgt dan weer voor 20 minuten file ook op de Aarschotse Steenweg richting Leuven. Tussen Gelrode en Wilselen. File rijden richting Brussel tot 20 minuten vanaf Aalst en Overijse. Vanaf Mechelen-Zuid is dat een half uur bij. Want in Vilvoorde is de weg gedeeltelijk dicht door een ongeval. En vanaf Haashode 30 minuten extra. En dat komt dan weer door een ongeval op de daar Rond Brussel op de Binnenring een kwartier aanschuiven van Iteren tot Halle Verder op een half uur tussen Grootbeigouden en we de Werken in Vilvoorde. Een half uur file rijden ook op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de tunnel richting Zuid op de rechterijstrook. Daar verlies je een half uur vanaf de Keizer Karelaan. Richting Antwerpen aanschuiven tot 20 minuten vanaf Massenhoven, Boom, Haastonk. En ook tussen Eklo en Kaprijken 20 minuten extra. Verderop is dat 10 minuten vanaf Meldzeelen op de E34. Op de Antwerpsring naar Gent... 20 minuten file rijden tussen Merksem en Linkeroever. Richting Nederland staat net na de Kennedy-tunnel... een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Daar verlies je 10 minuten vanaf Sint-Anna Linkeroever. Een ongeval op de E17 richting Gent in Lokeren... op de linkerrijstrook. Op de E17 richting Gent is de hoogte van het parkeerterrein... in Kruisum, de rechterrijstrook, dicht. Daar is een ongeval gebeurd en verlies je... drie kwartier vanaf Kortrijk-Oost. En geen treinen tussen Holleke in Linkerbeek en Nijvel. En wel, ja. De holken. Ik dacht van: Kat googelen en zo. Ja? En ik dacht van: Oh, mooi, mooi. Maar dat is hoeve, het holken, dat is weer iets anders. Ja, het station ziet er niet zo vrolijk uit. Dat is zo jammer. Het is nogthans zo'n mooie naam, zeg. Maar kijk, je bent weer helemaal mee, je weet wat gegoogelt vandaag. Subaru. Safe. Fun. Tough. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Hey crazy love, vergeet bij ons mee want hey, oh jongens top. Hey. Goedemorgen morgen, je donderdag begint. We hebben hier een andere koningin, maar genoeg over Charlotte Krul van het Nieuws natuurlijk. Oei. Veel wolken, veel wolken. Het is vandaag 25 januari. De dag dat je hoort op Radio 2 dat Pommelin Thijs nog altijd wakker is. Nu op Goeiemorgenmorgen bij Radio 2. De grote winnares van de Mia's gisteravond. Ja, je hebt je Mia ingereld voor een appel. Goedemorgen, Pommelin. Goedemorgen. Ik vind het wel goed. Pommelin met een appel. Ja, ik heb daar... Ik heb echt niks op te ja. mens. Een ja. mens moet eten. Hè. Sprakeloos, de grote je, muziekprijzen je gisteren. Ik heb wat geslapen, Pomelien. Ik heb wat geslapen, dat is de juiste manier om het, het te beschrijven. Vijf keer prijzen, het was indrukwekkend. Dus sowieso een heel grote proficiat. Dank u wel. Dat is echt gemeend. Maar ik neem je nog even mee, want dan moet je vijf keer op dat podium nadat ze mensen dit allemaal gezegd hebben. Vond het zo indrukwekkend. Ja, wat dan zegt, pommeline fucking thuis. Wat doet dat als je telkens je naam hoort voor de vijfde keer bijvoorbeeld? Ik moet zeggen, ja, bij de tweede keer werd ik al bloednerveus. Vond ik het al. De eerste was ik zo, oh, oké, okay, goed, leuk, leuk, leuk, leuk. En dan inderdaad, per keer dacht ik, oh, oké, okay. <lacht> wat, wat ga ik hier eigenlijk deftig zeggen nu? Uh, maar ja, het belangrijkste is op zo'n avond dat ik, dat ik de mensen thuis ook wel eens echt kan bedanken. En Dat is, dat is wel gelukt, dus daar, daar ben ik dan blij op en dat, dat is toch het belangrijkste, want dat is dan wel gelukt. Ja, maar bereid je dat dan voor zo'n vijf speeches? Of, of? Ja, ik heb wel van voor alles voorbereid nu, omdat ik dat weet dat ik dat enorm... Om eng vindt, mm -hmm. Zo publiekelijk daar spreken. Uh, en omdat ik ook, ja, ik heb heel veel mensen die ik wou bedanken. Zowel de, de, de mensen thuis, dat is natuurlijk een evidentie. Maar ja, dat, dat wil ik ook niet vergeten. Dus soms ja, ik, ja, is dat dan makkelijker als je voor de zekerheid maar dingen uitschreef. En uh, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb gisteren. Ja. Voor de mensen die hier mee zijn, zijn allemaal categorieën waar je dan een prijs hebt gewonnen. Wat vond je nu zelf de mooiste om te winnen, Pommelien? Uh, ik denk album. Ja, ja, je werkt daar zo lang naartoe. En, en met heel veel mensen ook. dus... Ja, dat is, dat is gewoon echt eentje waar ik zelf, uh, denk ik, het meest vieren ben. Uh. Ja, je klinkt een beetje neuzig. Het gaat toch goed, hè? Ja, ja, ja. ja ik ben al uh, verkouden, sinds een eeuwigheid. En nu <lacht> mijn, mijn lijf voelt anemia's zijn voorbij. Kom alles. <lacht> alles maar! Uh, alles mag los. En dat stopt natuurlijk niet. Want zonder zeven. Ik herinner me, uh, Vlaanderenfeest 2022. Toen heb ik jou, denk ik, voor de eerste keer echt live gezien op een podium. En toen zei ik van, wat een onwaarschijnlijke energie. Dat was echt compleet. Weggeblazen van ja, daar moeten we meer mee doen. En wel, daarom heb ik een gedacht. Luister even mee. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? En wel, mijn en ons gedacht was eigenlijk. Pommelin Thijs moet ereburger worden van België. Hey, hey. Dat is een begin, maar misschien moeten we beginnen met de, met de gemeente Nijlen. Grappig. Ja. Dat, heb nu, dat heb ik nu nog nooit gedacht, mobiliteitsmoeder. Nee. Zou je dat niet leuk vinden? Ik, ik uh, Maar wat ik. jij gedaan hebt voor de muziek? Nederlandstalig, uh, rock erin gebracht, uh, brani, zelf kleren maken, jong gasten meepakken. En wa, wat, houdt dat, wat houdt dat in, heer Burger? Ja, dat, dat, gaan we zo ah, meteen, dat is een goede vraag. Dat gaan we zo meteen allemaal uitleggen, maak je geen zorgen. We gaan dat misschien straks even regelen. Maar vooral, wat denk je zelf? Pommelien moet ereburger worden van de gemeente Nijlen. Daar moeten we mee beginnen. Deel gerust even je gevoel bij Pommelien. Maar we gaan even het gevoel delen van gisteravond. Luister en kijk mee live op VRT1 of in de app van Radio 2. Want je hebt ook natuurlijk die hit van het jaar gewonnen. En de zomer heet ook al eens Roppoveronder. Dit was jij gisteren, Pommelien. Ik was het even op het internet, niet dat ik het wou. Normaal geloof ik niks van het internet, maar ik dacht aan jou. 15 jaar om te achterhalen of het halve liefde is. Dan kan ik niet ontkennen dat ik twijfels heb als je naast me niet, Want elke keer als ik je vraag wat je wil. Zo wil je hebben, ik wil jezelf. Ja, omdat ik het hou. Maar hoog is dat ik dat op het eten. Ik zit nu aan jou Met andere woorden, ik weet wat ik hoorde. Ik en... kan je niet vertellen dat je twijfels hebt Als je denkt aan mij. Want elke keer als ik je vraag, wat je wil van mij. Zeg je niks meer, je laat het ooit. collectief zot, met heel veel confetti dat dan blijft hangen in het haar van Niels de Stadsbader. Dat was ook heel mooi. Oho. Maar sterk, hoor, heel sterk. Goede reacties natuurlijk ook van de mensen. Yvette de Laat zegt, dikke proficiat, als ze zo blijft doorgaan, wordt ze onze Helene Fischer, een grote dame in Duitsland. Ken je Helene Fischer? Uh, Moet je eens googlen. Uh, ik ga ze eens googlen. Ja, dat is Top. echt een koningin daar. Jurgen Lams, ja, Pommelin moet ereburger worden. De radio in de vrachtwagen gaat altijd vol om bak als, uh, als het aan Pommeline is. En uh, Dario de Pessimier heeft eigenlijk een vraag voor jou. Die zegt, ja, heeft Pommelien gisteren per ongeluk de naam van haar tweede album gezegd, zoals vorig jaar? Goh, dat weet ik niet. <lacht> maar kom, hij zegt ook nog proficiat. Pommelin. Hij noemt jou Pommi. Uh, gebeurt dat nog wel dat ze jou Pommi noemen? Uh, ja, mijn naam wordt op verschillende manieren afgekort. Heel vaak. Hoe noemen ze jouw ja, jou? uh. fans? Dat heeft dan meestal ook een speciale naam. Zo. Ah, mijn fans, dat weet ik niet eigenlijk. Dat, uh, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik eens checken. De Pommies zou goed zijn bijvoorbeeld. Maar vooral, we gaan jouw ereburger maken. We gaan toch een poging oh. doen? Van de gemeente Nijlen, waar je toch opgegroeid bent, Pommelien. Straks even bellen met iemand die dat misschien kan. <lacht>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 Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Was Here. Heerlijk verloren rijden op de kronkelwegen van Samos en uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpikt verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op ElizaWasHier.be Carrefour. Zeg, rode vruchten. Wat zegt u dat? In de lucht gooien en opvangen in de mond zo. Op. Lekker in de smoothie. Wel, tot dinsdag bij Carrefour. Onze rode vruchten voor maar vijf.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 De winnaressen van de Mia's van gisteravond, vijf Mia's. Onwaarschijnlijk in het Sportpaleis van Antwerpen. Kan je nog altijd herbeleven op VRT Max, trouwens topshow. En het heel bijzonder zijn mensen die dingen in jouw muziek horen waar je het zelf niet van verwist waarschijnlijk Pommelien Thijs, want Kim... Ja, en het is een paar keer binnengekomen. Maar Steven Montbalieu bijvoorbeeld zegt het topnummer van Pommelien. Maar een vriend van ons dacht dat Pommelien verzot was op anchovies, want hij hoorde in het nummer bij de bridge... Geef mij anchovies, anchovies... Dus dit dan zo... Anjovis, maar ja, ja, ik hoor het nu ook. Nee, nu kan je het niet meer onhoren natuurlijk. Heb je iets met anjovis? Um, nee, ik ben een anjovis-lover. Anjovis nee. <laughs> maar kijk, maar vooral, en nu, 2024, daar moet het gaan gebeuren natuurlijk. Het ereburgerschap van België, <laughs> of van Nijlen dan toch. Werner Morris uit Nijlen, goedemorgen Werner. Ja, goedemorgen het tweede met Pommelin. Goedemorgen. Hoe trots ben je op Pommelin, Thijs? Ja, het is, het is fantastisch. Het is, het is ongelofelijk om maar altijd bezig te zien en te horen. En gelijk gezegd, Peter, het, de energie is, is on, ongelofelijk. Iedereen wordt er vrolijk van. Jawel, dat is de bedoeling. En we gaan dat misschien officialiseren. Want goedemorgen, burgemeester van Nijlen, Paul Verbeek. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Pommelien Thijs, Ereburger. Hoe ver staan we daarmee, Paul? Uh, we zijn daarmee bezig. Dus, uh... Uh -huh. Ik denk dat ze dat absoluut verdient. Hè. Onze, onze eerste kinderburgemeester hè, verdient absoluut denk, die titel, gebaseerd op haar prestaties. Jij bent hè? kinderburgemeester dat... geweest, juist. Wat? Wanneer was dat, Pommelien? Ja, dat was toen, ik, ik, ik weet het niet, ik was heel jong, denk ik. Denk. Dat was nog in het lager, dus... Top. Wat gaat dat geweest zijn? Een jaar of tien zijn? geleden, denk ik, zal oh, dat ja. geweest zijn. Ja, goed. Oké, okay, ga door, Paul. En dus uiteraard komt, komt daar daarvoor in aanmerking om, om die titel te krijgen, maar dan uh, moeten we eerst nog wel denk ik, een reglement opstellen om dat uit te werken. Want in Nederland in en mee bepaalde onderdeelingen met de Kessel ook wel heel wat talent rond. Onder andere ook Arthur Vermeeren woont daar. En die verdient dat waarschijnlijk ook wel om die titel te krijgen. Die ik naar ik Spanje. Daar, die, dus... gaan naar, die gaan naar Spanje, Paul. Dus uh, we zijn even bij Pommelien Thijs natuurlijk. Dus... <lacht> er was wel een belangrijke opmerking ook van Pommelien. Het zou te gemakkelijk zijn om het dit jaar te doen? Uh, kunnen we het na de verkiezingen doen? Want anders wordt het misschien wat te politiek gekleurd, Paul. Uh, dat weet ik niet. We zijn, we zijn nog maar bezig los van het los van maar we hebben die vraag al een aantal keren gekregen. We hebben een aantal mensen die dat absoluut verdienen, denk ik. Mm -hmm. En we gaan een reglement uitwerken uh, om te bekijken dat we dat op een objectieve manier kunnen toekennen uh, aan die mensen die dat verdienen. En ook wat we dan van hen verwachten. Hè. Uiteraard gaat daar een ah, ja. bij horen. <lacht> ja, ja. Uh, uh, uh, ze dus heeft al zoveel okay, werk. Meer, maar daar ja. zijn we bezig. En ik denk echt dat Pommelien daar echt wel voor in aanmerking komt. Zeg maar, effectief, want dat vroeg ze zich ook af natuurlijk. Pommelien heeft zo'n drukke agenda. Wat moet ze... Ja, gaat ze veel moeten doen, Paul? Nee, echt, echt niet. Ja, we zijn heel blij dat we onze, onze gemeente kunnen linken aan een persoon zoals, zoals zij. En dat is inderdaad die uitstraling geeft aan, aan Nijlen. En gaan Vlaanderen en in België en Europa. In ja, oh, ik hoor een Europees lintje al prachtig. Zie je zo, Paul Verbeek, burgemeester van Nijlen. Het wordt geregeld. Intussen hebben we ook een foto van Pommelien Thijs als kinderburgemeester in 2012. Maar toen zag je al van dat wordt een hele grote. Hè. Ja. Absoluut, absoluut. Dank je wel en we houden, we houden contact. Fijne ochtend hè? En ja, dank u tot later Dag. Bye. Zie zo. Well, het oh. voilà, is geregeld. Het ja, is geregeld, dat is snel weer bij Radio 2. Ja, 2024, wat wordt dat voor jou, Pommelien Thijs? Uh, Ereburgerschap, blijkbaar. <lacht> ja. ja. Wordt goed. Je gaat draaien voor Knok-off. je gaat nog veel muziek maken. En volgend jaar, 2025, doet VRT ook mee aan het Eurovisie Songfestival. Iets van jou? Misschien. Voorlopig nog geen plannen, maar ik vind Eurosong altijd leuk. Je hebt een jaar om over na te denken. Oh. Dank je wel dat je er was. Heel veel succes en slaap lekker. Merci. Dank jullie wel. En dit is het Juren. Goedemorgen. Het is 1 van half 9. I know it's a bad idea But how can I help myself? Been inside for most this year And I thought a few drinks, they might help It's been a while, my dear Dealing with the cards life dealt I'm still holding back these tears well, my friends are somewhere else I pictured this year a little bit different When did it in February I step in the bar, it hit me so hard Or oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone Vier op de vijf Vlamingen gelooft nog altijd in vaccins en vindt ze ook veilig en heeft er vertrouwen in. Dat blijkt na de coronacrisis. Er is wel een generatieverschil, want jongere Vlamingen zitten met vragen vooral over de bijwerkingen van vaccins. En in Charleroi begint straks de raadkamer over de dood van Jozef Govanets... De Slovaak die in 2018 stierf na een politietussenkomst op de luchthaven van Charleroi. De Raadkamer moet beslissen of politie of medisch personeel zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. De brandweer in Antwerpen heeft vanmorgen al tientallen oproepen binnengekregen over een doordringende gasgeur. De oproepen kwamen uit de binnenstad en het zuiden van de stad, maar de oorzaak is nog onbekend. Marie de Klerk van de Antwerpse brandweer. Onze ploegen meten alvast geen gas op de, op de terreinen. Dus uh, op de straten, dus dat is al uh, goed nieuws. Het wordt ook omschreven als een stevige benzinegeur. Sommige mensen ruiken er zelfs rotte eieren in. Dus um, het is dus heel afhankelijk van. Van welke neus, om het zo te zeggen. De ploegen hebben al een tiental keer gereden. We hebben er nu voor gekozen om één wagen te clusteren en op verschillende adressen in dezelfde wijken te gaan rondrijden, zodat de andere wagens ook beschikbaar zijn voor andere interventies. Uh -huh. Maar ze meten geen gas. Ook gasbeheerder Fluvius is met ploegen op straat op zoek naar de bron van de gasgeur. Omdat de wind niet uit de richting van het havengebied komt, zou de oorzaak ergens anders liggen. Een 40-jarige man uit Rumst is op amper drie maanden tijd vijf keer betrapt op het snuiven van cocaïne achter het stuur. In totaal zijn al drie auto's van de man in beslag genomen. Hij probeerde ook van de politie te vluchten en reed meermaals meer dan 200 per uur op de snelweg, ondanks een rijverbod. Dirk van der Zanden van de politie. Het ligt ook gewoon in zijn voertuig. Hij verstopt niet. Hij is echt wel hardleers, onverbeterlijk. En laat ons hopen dat nu deze maatregel, het klaren van zijn voertuig, laat ons hopen dat hem dat tot andere gedachten brengt en dat hij op een veilige manier in het verkeer kan begeven. Want het parket wil de auto van de man inderdaad verbeurd laten verklaren. De snuivende wegpiraat moet ook voor de politierechter verschijnen. En het meisje van Elf uit Balen, dat vorige week op TikTok dreigde met een aanslag op haar school is definitief geschorst. Ze was al preventief van school gestuurd, maar nu is de beslissing definitief. Een zware maatregel, maar die is nodig, zegt Hans de Konink, directeur van scholengroep Fluxus. Enerzijds is er de heel duidelijke dreiging geweest die vorige week gebeurd is. Maar daarnaast is er natuurlijk een periode van vijf weken aan vooraf gegaan. Van zeer verregaand pestgedrag online. Waar de school actief aan gewerkt heeft, ook met meerdere klassen gesproken heeft. Ook met het meisje zelf, en dat toch niet gestopt is. Dus die combinatie van die twee feiten zorgt eigenlijk voor een emotioneel onveiligheidsgevoel, zowel bij leerkracht als leerlingen, wat dat eigenlijk niet mogelijk maakt. Om verder te functioneren. En zo pas vertelde Paul Verbeek, de burgemeester van Nijlen, in Goeiemorgenmorgen. dat er werk wordt gemaakt van het ereburgerschap voor Pommelien Thijs in de gemeente. De zangeres groeide op in Kessel en won gisteren maar liefst vijf Mia's. Pommelien was ooit zelfs nog kinderburgemeester van Nijlen. 10 graden en lichte regen vandaag. Morgen starten we nat na de middagopklaringen. Het weekend wordt zonniger. Meer nieuws uit je buurt de hele dag door in de van 14 uur. Maar ja, dat weekend wordt zonnig. Pak dat even mee vandaag. Vijf over half negen, maar je staat in de file. En dat is wel wat, Mona. Ja, op veel plekken kan je in de file staan. Op de E314 richting Leuven. Daar verlies je bijna één uur tussen Tieltwingen en Wilselen. Doorwerken is enkel de linkerijstrook vrij. En dat zorgt ook voor 20 minuten file rijden op de Aarschotse Steenweg richting Leuven tussen Gelrode en Wilselen. Richting Brussel op de E40. Een half uur extra tussen Nevelen en Merelbeke door een ongeval. Verder op een kwartier vanaf Aalst. Vanaf Semst, 30 minuten naar Brussel. 50 minuten op de E40 vanaf Boutersum. Goed uitkijken in Haasrode is de linkerijstrook dicht door een ongeval. En op de E411 20 minuten bij vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel schuif je 10 minuten aan van Itre tot Halle. Verder op drie kwartier tussen Groot en Tervuren. Je staat ook een half uur in de file op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. Richting Antwerpen is het jammer genoeg ook druk. Bijna één uur extra op de E17 vanaf Haasdonk. Op de E34 20 minuten bij tussen Eeklo en Kaprijken... In Zelzaten Oost staat nog eens een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook en verder op 10 minuten bij vanaf Meldselen, Een half uur aanschuiven vanaf Massenhoven en 10 minuten vanaf Boom richting Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Gent sta je 20 minuten in de file tussen Merksem en Linkeroever. Naar Nederland staat net na de Kennedy-Tunnel nog steeds een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Daar verlies je een kwartier vanaf Sint-Anna Linkeroever. Door een ongeval en een defect voertuig op de E17 van Antwerpen naar Gent is in Lokeren de linkerrijstrook dicht. Daar verlies je een half. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is de hoogte van het parkeerterrein in Kruisum nog altijd de rechterijstrook versperd. Dat komt door een ongeval en ook daar verlies je bijna één uur. Vanaf Kortrijk-Oost vergeet ook geen reddingstrook te maken. Dat is heel belangrijk. En er rijden nog geen treinen tussen Holleke en Nijvel. Platte batterij. De Touringwegenwachters staan 24 uur op 24 voor je klaar. Overal in België. Sleep World Houd ons wakker. Nu solden bij Sleepworld, met kortingen tot min 50%.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 Uw slaap houdt ons wakker. En ook jouw slaap, archeoloog Anna. Want wat jij doet overdag is geweldig. Jij bent een kei in oude dingen opgraven. Uh, opa? Ja, Anna. Dankzij jouw boxspring van Sleepworld ben je elke dag steengoed in je vak. Sleepworld, U slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleepworld met kortingen tot min 50%.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 In 1969. De Pebbles van bij ons Seven Horses in the Sky. Goedemorgen. Goedemorgen. Bo, er is ietsje heel bijzonders aan de hand in Limburg, de politiezone Limburg-Regio Hoofdstad, die vraagt aan de inwoners: heb je een bewakingscamera? In je voordeur, of om je voordeur in de gaten te houden, bijvoorbeeld, dan moet je die registreren. Heel bijzonder verhaal. Bart Reekmans van de politie Limburg-regio Hoofdstad. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Ja, politieman Bart, waarom moeten we die registreren, die camera's? Nu, het is zo dat Binnenlandse Zaken een website ontwikkeld heeft uh, al enkele jaren, waar de politie eigenlijk uh, in kennis gebracht wordt van uh, al dan niet het uh, aanwezig zijn van een bewakingscamera aan een privéwoning of aan een bedrijventerrein. Um, en, en dan is het zo dat wij via die website van achter ons bureau, als politieman of als rechercheur in dit verhaal, uh, makkelijk kunnen schakelen om uh, een soort van... Buurtonderzoek voor op afstand te doen. Ja. Oké, okay, maar wacht. Jullie kunnen dus op afstand ook in die camerabeelden raken als je camera geregistreerd is. Nee, wij zien dan weliswaar dat die camera aanwezig is en geregistreerd staat. En wie eigenlijk de, um, de contactpersoon is, de, de contactpersoon van wie die camera eigenlijk de beheerder van deze beelden is. Dus we kunnen absoluut niet naar die beelden zelf. Wij kunnen weliswaar vrij makkelijk schakelen om contact te nemen met de man die die beelden beheert. Op die manier, ja, wel handig natuurlijk. Nu, de vraag is natuurlijk, mag je zomaar een camera aan je voordeur hangen? Uh, ja, wat, wij, wat niet getolereerd wordt, is dat er heimelijk gefilmd wordt. Dus van het ogenblik dat je zegt, ik doe aan bewaking, daarom noemt het ook een bewakingscamera, uh -huh. dan kan iedereen vrij bepalen of hij een bewakingscamera plaatst aan zijn uh, voordeur. We spreken niet over camera's die binnen huishoudelijk gebruikt worden binnen in een woning, we spreken over camera's die uh, buiten beelden registreren. Ja, want je hebt ook van die slimme deurbellen bijvoorbeeld, uh, pakjesbediende belt aan, Dan kun je meteen zien wie er staat, maar dan zie je ook een deeltje van de straat. Mag dat... Ja, de, daarom noemt het ook een bewakingscamera. Ik herhaal het opnieuw. Een deurbel is normaal geen bewakingscamera. Denk aan de parlofoon van vroeger, waarbij jij een actie onderneemt en op de knop duwt. En dat er dan beelden gegenereerd worden. Mm -hmm. um, die beelden werden niet opgenomen. Nu zitten we met intelligentie in bepaalde systemen waarbij eigenlijk een deurbel eigenlijk een bewakingscamera is geworden. Want die gaat beelden opnemen en registreren. Mm -hmm. Dus ja, dan is dat geen deurbel meer. Dan is dat een bewakingscamera. Dat wil dan zet... ook zeggen dat... Ja. Je zegt eigenlijk daarnet van ja, het moet wel duidelijk zijn dat je gefilmd wordt. Is het dan genoeg dat je bijvoorbeeld een paal met een camera op heel duidelijk ziet staan of moet je dat echt aangeven? Ja, het, is, uh, het, is, het zijn de beiden. Dus jij moet dan naar de gratis website www.aangiftekamerap.we gaan en je camera registreren. Ja, en sorry, sorry. Ik bedoelde met aangeven moet je bijvoorbeeld een bordje zetten of hoe, hoe laat je de mensen zien van je wordt hier gefilmd? Ja, daar wil ik juist toe komen. Dus dan is het inderdaad verplicht van een pictogram, noemen wij dat, en iedereen kent wel de pictogram die te zien is als je ergens een winkel binnenwandelt. wandelt, de pictogram erop staat dat er camerabewaking aanwezig is en mm -hmm. daar moet bij op vermeld staan wie de beheerder van die beelden is. Ja. Bart Reekmans vanuit de politiezone Limburg, regio Hoofdstad, bij ons op goede Morgen over ja, bewakingscamera's. Een warme oproep om hem te registreren. Het moet trouwens. Hoeveel diefstallen en hoeveel misdrijven hebben jullie al kunnen oplossen op die manier? Ja, eigenlijk is het is vooral ook om, om eigendomsdelicten, om, om criminaliteitbestrijding te doen, maar vooral ook om de waarheid te vinden. Dus wij doen een waarheidszending en daar is een bewakingscamera uh, wel heel dikwijls essentieel. En, en een camera die liet niet. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat klopt, wat die man, wat, wat die camera registreert, uh -huh. um, dat, dat is juist. Uh, uh, da, daar wil ik dan ook mee zeggen dat wij ja, toch wel tal van voorbeelden hebben daar waar de camera uh, een meerwaarde betekent en ons, ons, ons beelden, objectieve beelden oplevert. Uh -huh. Dat het de lasten, maar ook de onlasten van, van, van de feiten kan dienen. Wat, wat de camera geregistreerd is, dat is ook, dat is ook wel gebeurd. Ja. Denk, aan, denk aan de aanslag in Brussel, uh, zoveel jaren geleden, waarbij de man met het hoedje gezocht werd door heel België, door, door heel Europa. Mm -hmm. ja, die, die camera, uh, die toen de man met het hoedje geregistreerd is, was een bewakingscamera van een, van een particuliere woning. Ja, ja. We lezen deze week in de pers ook nog dat het gebruikt wordt om bijvoorbeeld vermiste personen te helpen zoeken, nee? Ja, klopt. Aan bejaardencentrums, bijvoorbeeld, of aan seniorencentrums, is het dikwijls zo dat net daar de bewakingskamer registreert. Als de verwarde bejaarde persoon het pand verlaten heeft en ergens hmm. uh, een bosje inwandelt. Ja, dan kunnen we ervan uitgaan dat die, dat, dat die man of die vrouw het, het pand verlaten heeft. Dat we daar moeten gaan zoeken. Ja. Dus dat is een zeer goed voorbeeld. Niet dadelijk van, van eigenomsdelict of van criminaliteit, maar van ten laste, ten ontlaste, van, van wat is er precies gebeurd. Hm. Bij deze de politiezone limburg regenhoofdstad warme oproep om je camera te registreren. Het moet trouwens, want anders kun je zelfs boetes krijgen. Dankjewel, Bart. Een heel fijne ochtend. Ja, Groeten aan de politie ja, daar in Limburg. Het is 13 voor 9. Diep mode. You set me free, and I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel. En ah, wel, daar weet hij ook alles over, maar daar gaat het nu niet over zo meteen bij Win-Win. Goedemorgen, dag, Stavieta Verne. Goedemorgen. Onze nieuwe consumentenman, vooral van Radio 2. Het gaat over refurbished. Wat is refurbished? Je... Refu yeah. Mensen die niet de volle pot willen geven aan een nieuwe smartphone of een tablet, die kunnen een refurbished model kopen. Dat ja. is eigenlijk een tweedehands model dat helemaal weer op punt is gezet. Maar je hebt ook een bedrijf dat refurbished heet en vooral online actief is. Refurbished.nl, refurbished.be, maar daar zijn bij het Europees Centrum voor de Consumenten wat klachten over binnengekomen. Niet alleen daar, ook bij de federale overheidsdienst economie en bij ons bij Win-Win. En dus wij um, proberen zo meteen eigenlijk bloot te leggen wat daarachter zit allemaal. En ik kan je vertellen dat dat allemaal niet zo makkelijk is gegaan. Om maar iets te zeggen, we hebben niemand te pakken gekregen bij dat, oh, bedrijf. dat soort bedrijven, waanzin. Ja, onze Nederlandse collega's van Radar is een consumentenprogramma. Die hebben jaren. <laughs> dat bedrijf aangezeten, hebben daar één keer iemand kunnen spreken. En dus spreken wij, zo gaat dat dan, iemand van Radar die heeft kunnen spreken. Oh. Oei, oei, oei. van refurbished. We hebben ook nog nieuws wat dat betreft, want uh, één van die twee websites, die is gisteren plotsklaps offline gehaald. Oh, dat heeft toch te maken met het feit dat jullie erachter zitten van wie Dat stinkt, in. ja. We hebben ontzettend zitten rondbellen, want we zijn al een paar weken bezig met dit verhaal. Um, en die, goed, als die, ja, die website is offline, maar niemand kan ons vertellen waarom. Dus we hebben al de hele ochtend zitten rondbellen. Als er nog een parket in dit land luistert en het heeft met jullie te maken, contacteer ons <lacht> ja. Kijk, wij zijn, je gaat, wij zijn een beetje kwijt. Je gaat weer bijleren en zometeen alles over refurbished dat je zelf problemen hebt gehaald. App van Radio 2 staat open. En deze zijn de kreuners, goedemorgen! Veel plezier met de win-win en alles over refurbished. Die gaat weer bijleren. Luister naar Radio 2, Deni 1 voor de grootste hits aller tijden. De beste evergreens en veel artiesten van bij ons. Op DAB Plus en VRT Max. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jonk Heren heeft alles voor je interieur. Meubelen Jonk heren. Van Kalster. Voilà, er nog een zalige regendus erbij. Ja, maar... En van die zwarte designkramers, Zeg, jij weet niet wat dat kost zeker? Jawel, de elft. Hoe dat de 11? je bij Van Kalster krijgt er nu 50% korting op alle sanitaire. Oh, voor mij dan nog een handdoek droog. Ja, en een chic hè. Ja, en zo'n... op. Van Kalster.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 We zetten zometeen onze tanden in refurbished.nl, een bedrijf dat tweedehands telefoontoestellen en tablets verkoopt. Daar komen klachten over binnen. Zometeen meer. Elke dag,